Velderland. We Radio, Radio Dit is Dubbeluur met Peter van den Hout. Goedemorgen en welkom bij Dubbeluur op de Vrijdag. Daarin ontvangen we vanmorgen Ilse de Lange uit Almelo. Een zangeres die bezig is een bliksemcarrière op te bouwen. En wiens talent in ieder geval in de Verenigde Staten al ruimschoots zijn onderkend. Vandaag komt haar cd-album uit en vandaag is ze ook te gast in dubbeluur. Op deze vrijdag gaan we ook weer de keuken in van chefkok kok Inno Venhorst... en dit keer concentreren wij op ons op geroosterde tongschar met zeevruchten... en vleesjuw met bosuitjes. Jawel. Willem de Molder meldt zich zometeen al met een eerste aanwijzing over zijn onbekende verblijfplaats... en na 11 uur trekken we bovendien een winnaar van Verblijfplaats Onbekend van vorige week... toen we op het nippertje niet raden konden waar Willem zat. De geluidsbarrière is goed voor 400 gulden. En ik heb van Frans Peters een energievraag gekregen... die u om half elf in ieder geval een cadeau kan opleveren. En dan het eerste crypto wij: Verschrikkelijk, zij wordt binnenkort moeder. En daarin zit een antwoord van slechts vijf letters... waarin onder meer de R voorkomt van rolmaat. Vijf letters dus. Verschrikkelijk, zij wordt binnenkort moeder. Om even voor elf uur krijgt u van mij het antwoord. Een hele goede morgen. Go Jerry was dat. Lang gedacht, hoe zou hij nou eens dit nummer noemen? En uiteindelijk maar besloten om het maar te noemen. All right, all right, all right. Tour de France. En uh, Demarage de Dick van der Veen. Dick van der Veen, het is vrijdag. Het zit er bijna op, hè? Ja, bon matin, Peter. Bon matin. Het zit er bijna op, hè? Ja, hoor. Blij? Blij? Ja, toch wel. Zonder blij levens, trouwens. Ja, ja, ja. Die, is nou, die, is, die, die zag het niet meer zitten, hè? Die was geestelijk en lichamelijk gekraakt. En als dat samenvloeit, ja, dan uh, ben je snel gesloopt. Ja, ja, ja. ja. Maar is het. Uh, wat is nu de. Nu, iedereen die heeft nu zoiets van. Laten we het nou maar eventjes een beetje proberen tot het eind vol te houden. En dan gaan we allemaal naar huis. Tenminste, als je van de politie mag. Ja, nou, dat is inderdaad zo. Uh, voor een aantal ploegen geldt dat dan niet. Want dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen, dat die ploeg van TVM. ...zich uh, minder zorgen maakt over het behalen van Parijs... ...dan wel de volgende stap. Die is naar Rijms, waar ze voor de onderzoeksrechten moeten verschijnen maandagmorgen. En die maken zich echt bezorgd dat dat net als bij Festina wel een week kan duren. Ja, daar word je niet blij van. Daar word je echt niet blij van. Nee, Als je nu met de mensen praat, praten die nog wel over de Tour... Of praten die alleen nog maar over die kwestie? Nou, die praten bijna alleen nog maar over die kwestie. En dat terwijl toch uh, gisteren met 45 kilometer aan het uur die etappe is gereden... ja, dat, uh, dat is zo onmenselijk zwaar. En als je dan met je gedachten er eigenlijk al niet meer bij bent... dan kom je gewoon te laat, zoals gisteren bij die TVM-renners... ook die 10 minuten op die tamelijk vlakke etappe toch moesten toegeven. En je mag je hart vasthouden, als het vandaag tijdens de OB langs de etappe met ruim 240 kilometer of ze allemaal op tijd binnen zullen komen ik, ik, ik bespeur ook iets van ach ja het interesseert ons eigenlijk allemaal niet zo gek veel meer. Ja en ja, dat en is dat natuurlijk dat... niet de mentaliteit om uh, tot het uiterste te gaan hè? Dat is dodelijk, dat is in, in zo'n tour en zeker in de finale als alle reserves opgebruikt zijn ook die uit je grote teen uh, dan, dan, dan moet je nog op je tandvlees gaan en op je, op je wil om het te bereiken en als die weg is dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal en dan kun je zelf als je vandaag op tijd binnenkomt, morgen tijdens de tijdrit, nog onderuit gaan. Want je mag maar 10% of iets daaromtrend van de tijd van de winnaar verliezen. En reken maar dat hij oericht een keer gaat om die Pantani nog te bedreigen. Ja, ja, is dat trouwens een reële kans dat het, uh, dat het lukt? Nou, ik denk niet. Ik denk dat hij redelijk in de buurt komt. Hij staat nu op zo'n kleine zes minuten en dat, dat hij daar misschien er drie of vier van goed maakt. Maar ja, hij had er net zo goed vijf minuut vijftig van goed kunnen maken en dan verliest hij nog die trui. Ja, Ik zat me te bedenken, je zit er natuurlijk voor de Tour de France. Maar de uitloop van de Tour de France, dat is natuurlijk wel wat er ook weer in Rijms gaat gebeuren. Wanneer kom je naar huis, Dick? Nou, ik denk dat dat, dat dat inderdaad voor een aantal media nog wel aanleiding is om, om er een beetje aan vast te knopen... Eventueel, als dat nodig is, maar je kunt natuurlijk ook, uh, ze kunnen ook geluk hebben dat ze maandagavond uh, weer naar huis mogen. Maar de verwachting is niet dat dat gebeurt, omdat het verhaal van Festina ook uh, zo lang geduurd heeft. En, en, en de renners zien echt op tegen de ontberingen die ze dan staan te wachten. Drie dagen, nauwelijks voedsel, naakt. Uh, zonder bril op als je die bent gewend te dragen. En dat soort uh, uh, ja, dingen die eigenlijk met, met de ergste boeven niet gebeuren. Yeah. Ik hoor overigens zojuist dat TVM heeft besloten om niet te vertrekken. Ja, jij zit 60 kilometer van de etappeplaats vandaan. Hè? Ik heb uh, al voorspeld ja. dat, uh, dat dat wel eens het, uh, de realiteit kon zijn, ja. omdat die mannen gewoon uitgewoond waren. Ja, het heeft geen zin om de inspanning te plegen als je toch het geen zin heeft. Uh, nou ja, het levert dus niks op blijkbaar. Daar zijn ze van overtuigd. Maar dat is nu definitief. Dat is nu blijkbaar definitief. Ik hoor het zojuist. Ja, nou dan, dan, dan is dat dus bewaardheid wat ik gisteravond al heb voorspeld, dat uh, TVM af zou haken. Ja, blijft weinig over, hè? Ja, dan, blijft, dan houden we Van Bonneke nog over en R4 vierhouten wat Gelderland betreft. En uh, ja, die, die, daar verwacht ik vandaag wel iets van, van die Van Bon, zo'n lange etappe, dat ligt hem wel. En het zou best eens zo kunnen zijn dat hij, uh, hij meedoet in de finale. Gisteren was hij er ook al bij, maar toen moest hij de sprint aantrekken. Maar als, het, uh, als er een lange ontsnapping is, dan is hij daar zeker bij. Maar ik vlak hem nog niet uit. Nee. overigens, ik, ik heb begrepen dat jij in een bedevaartstuin zit op dit moment heeft dat eens iets te maken met de uh, trubbels in de, in de tour? nou, dat heeft het niet ik ben er toevallig gisteravond neergestreken omdat ik nergens anders een bed kon vinden maar er staan wel een stuk of twaalf uh, van die dit kapelletje is bij. Misschien voor iedere ploeg heen. Ik zal het te adviseren om hier toch maar even een haal te maken. Dat kun je misschien beter doen als een beetje weer bips op de straat gaan zitten. Lijkt mij ook. Zeg, ik wens je veel sterkte en hou ons op de hoogte. Dat gaan we doen. Oké, okay, dacht ik.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 na over koetjes, voetbal en de lot op praten, nou, dag tot ziens, Adieu, je het gaatje We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een, een, een keer misschien, maar blijf dus maar veel maar het laatste, wij kunnen het nog als het te Maar zeg maar, zeg je maar, want wij zijn laat zal halen, nou zijn tot ziens, Adieu, je het gaatje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 Zegelijks zij ons zijn, maar klein maar kwart als plaats. Wij, wij hebben ongeschiedenoodlijk de haas. Want Zijnlijk, zij ons zijn, want wij zijn naast elkaar We hebben maar een naoien We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op z'n en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het moet.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 Doet rennen springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen niet blijven, we kunnen langer blijven staan. Een andere keer misschien. De ballen. Daar gaat het om op dinsdag 4 en woensdag 5 augustus. Dan ontmoeten Vitesse, Atletico Madrid, Chelsea en het Braziliaanse Flamengo elkaar... tijdens het Gelderland Tournament en het Gelderdom in Arnhem. Aan alles is gedacht, behalve aan ballenjongens. Ben jij een jongen of meisje tussen 12 en 16 jaar en wil jij de ballen halen voor Romario, Ettegoei of Nikos Maglas? Bel dan nu 026-3713-713 en ontvang een uitnodiging voor de laatste Ballenjongens trainingsmiddag op maandag 3 augustus. Zorg dat je erbij bent en bel nu 026-3713-713. De ballen. Radio Gelderland, Keuze CD. Wilson met South America. En daarvoor hoorden we Herman van Veen met het nummer opzij, opzij, opzij. Uh, in de nieuwsuitzending, straks tussen 12 en 1, wordt in ieder geval aandacht besteed aan het millennium. Een woord wat we tien jaar geleden nog nauwelijks kenden en zeker niet vaak hoorden. Maar inmiddels weten we dat het allemaal draait om de eeuwwisseling. Het staat helemaal bovenaan. Ik weet niet of het erg belangrijk is, maar dat horen we van Hans Mostert. Millennium staat er. Hoe belangrijk is dat? Is het weer een groot probleem of is het het bekende probleem dat de computers van 99 op nul overgaan? Nou, om te beginnen is het natuurlijk onge ongelooflijk belangrijk. Uh, dat wil, wil iedereen ons tenminste duidelijk maken. We hebben, de regering heeft uh, de, de ex-topman van Philips, uh, meneer Timmer, ingehuurd. Een uh, heel comité dat zich ermee bezighoudt. Uh, we gaan ook al heftige verhalen over de totale onderschatting bij de overheid zelf. Over dat millennium probleem. Kort gezegd, je springt je computertje uh, die alleen een en een nul kent. Uh, dus uh, weer terug naar het jaar nul. En dan doet nou, de lift het niet meer of de magnetron. En het leuke is nu dat in het Openluchtmuseum in Arnhem... daar wordt vanmorgen een, een project uh, ja, geopend officieel. Van een aantal grote bedrijven die de, het gewone publiek, uh, jij en ik duidelijk willen maken dat dat millenniumprobleem ook iets is van je, wat je eigen verantwoordelijkheid aangaat dus uh, verborgen in het museum. Uh, dat lijkt me erg grappig. Het is tenslotte een museum dat gaat toch over de laatste 150 jaar van onze uh, ook bebouwde omgeving. Er uh, liggen allerlei projectjes waarop je plotseling erop gewezen wordt van uh, shit millennium. <lacht> nou, dat is en dat is heel leuk. Er staat ook in je persbericht heel cryptisch. Uh, hoe ze het gaan doen, horen we straks. Maar dat je erop gewezen wordt dat inderdaad jouw jou, uh, elektronische wekker, uh, radio, je uh, magnetron. De lift uh, in, in het flatgebouw waar je woont. Allemaal dingen zijn die met dat probleem te maken kunnen hebben. En dat het voor een deel toch echt je eigen sores is om dat ook op te lossen. Voor de spannende jaarwisseling hoor. Ik zie al die mensen het allemaal uitproberen. Ik vroeg onlangs trouwens aan iemand die het weten kon. Ik zeg, kan ik dat niet even uitproberen of mijn computer zo'n ding heeft? Zegt hij, ja, dat kan je best doen. Dan ga je dus naar uh, de laatste dag van het jaar van volgend jaar. Hè? Zo kan je je klokken instellen. Dus wat wordt het dan? Kwart voor twaalf, 31 december 1999... En dan zet je je computer even uit en dan kom je na twintig minuten terug en dan kijk je of die nog opstart. En ik zeg, als die niet opstart, dan is er één probleem. Maar ja, ja, is... oh ja, en dan? Ja, dan is er geen probleem. Maar ja, dan weet ik van tevoren dat ik een probleem heb. Maar ik kan niks doen, want mijn computer doet het al meer. Even kijken. Flash Gordon, Nijmegen. Ja, het is hartstikke spannend. Uh, uh, eigenlijk een beetje behoorlijke politieke ruzie over geweest. Een groot project uh, midden in Nijmegen. Op het oude Gelderlander terrein. Woontorens enzovoort. Er moeten mooie gebouwen voor wijken. Uh, vind, vinden veel mensen in Nijmegen zelf. En ook maatschappelijke groeperingen. Uh, die hebben dus een uh, uh, bezwaar ingediend voor de Raad van State. Nou, dat, dat gaat alweer een tijdje duren. En dan kun je om te voorkomen dat er in de tussentijd al van alles gebeurt. De schorsing aanvragen, die schorsingsuitspraak is vanmorgen. Uh, dus we zitten met spanning te wachten op uh, het nieuws uit Den Haag. Want ja, of het gaat uh, er negatief uitzien voor al die mensen... die zich als belanghebbend uh, beschouwen in dat, in dat probleem... Uh, en het zou naar kunnen. Je kunt uit zo'n uitspraak kun je wel een beetje destilleren welke kant het op gaat. Hè? Dus als het geschorst wordt, dan uh, uh, krijgt het oorspronkelijke plan weinig kans als je het uh, afzet tegen dat van GroenLinks, wat, wat politiek is afgeschoten in Nijmegen zelf. En is het anders dan. Uh, zien wij binnenkort een heel ander silhouet van de stad Nijmegen als we over de Waalbrug komen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik hou er al een klein beetje rekening mee. Goed, deze en een heleboel andere onderwerpen straks in de nieuwsuitzending tussen 12 en 1. Daar ziet u de Walk of Life, Dire Straits. Gezocht. Ellen de Molder. Verblijfplaats onbekend. Vorige week bleef ze... De verblijfplaats is wel heel lang onbekend. Voor velen is het nog steeds niet helemaal bekend. Maar daarom gaan we ook zo meteen even na elven uit de goede oplossingen een winnaar trekken. We kwamen er net niet uit. Volgens mij was het vorige week op de nipper, Willem. Ja, absoluut. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zal niet zeggen dat hij nou echt heel moeilijk was vorige week. Nee, jij, jij hebt hem inmiddels, de oplossing. Jawel, maar ja, dat komt omdat ik hier de kaart heb met de goede oplossing. Ah, kijk. <laughs> maar toen dacht ik bij mezelf, dat had ik verdorie kunnen weten. Ja. Ja, ja. maar goed, het is niet anders. Je bent inmiddels wel alvast naar onderweg naar een andere verblijfplaats. Wij zijn onderweg, ja. Wij ja, zijn onderweg en uh, uh, wat kan je daarvan zeggen over die verblijfplaats? Nou... Zit je droog straks? Ja, ja zeker. Oké, okay, nou, dat vind ik al een Geluk, hele troost. Gelukkig wel, ja. ja. De plek begint zoals die eindigt. De plek, de plek begint zoals die eindigt. De plek. Begint. Begint. Zoals die eindigt. Zoals die eindigt. Ede. Nee, fout. fout. <laughs> hebben we die niet meer vast gehad? Oké. Okay. Nou, ik wens je dan verder een goede reis. En uh, dan horen we even na elf je stem weer. Dan gaan we ja, weer naar je op zoek. Doen okay, we? Doen we, Hij Willem. Door. En om half 12, muzikale gasten. Het is uh, niemand minder dan Ilse de Lange. De ster waar iedereen ontzettend veel vertrouwen in heeft. En ik denk ook wel een beetje terecht. Het is in ieder geval de single die we regelmatig al draaien in de top 100 voorkomt en het goed doet. I'm not so tough. half twaalf is het de gast in dubbeluur. Geluidsbarrières spelen we met 400 gulden en niet met Frans Peters. Frans Peters is ondergedoken in het Bijerswoud, maar dat kan, want hij is op vakantie. Dan mag je zoiets verwachten. Hij is wel zo slim geweest om een paar vragen achter te laten, zodat we toch een energievraag kunnen stellen. En dat betekent ook dat we weer leuke prijzen voor u hebben. Dus diegene die zometeen die energievraag kan beantwoorden, die valt sowieso... In de prijzen. En dat is een koffiezetapparaat of een staafmixer of een broodrooster of een wereldontvanger... of een Nuon spaarpakket. En hij zegt hier zelfs bij... een elektrische barbecue maar ook. Nou, dat is een aardige keuze, lijkt me alles bij elkaar. Het gaat over bliksems. Iedereen die weet dat zon, wind en water... aardig wat energie kunnen leveren... waar Nuon dan ook dankbaar gebruik van maakt. Het natuurverschijnsel onweer zou ook als een soort energiebron beschouwd kunnen worden. Nou, stel dat je de energie van één gemiddelde Hollandse bliksemstraal zou kunnen opslaan. Hoe lang zou dan een doorsnee Nederlands huishouden van deze elektriciteit kunnen profiteren? Dus stel dat je de energie van één gemiddelde Hollandse bliksemstraal zou kunnen opslaan... hoe lang zou dan een doorsnee Nederlands huishouden van deze elektriciteit kunnen profiteren? Nou, eens kijken wat u wil gokken. Ik sta wat te verbaasd te kijken van het antwoord overigens. 026 en dan 44, 54, 832. 026, 44, 54, 832. Hoe lang een doorsnee Nederlands huishouden zou kunnen profiteren... van de energie van één gemiddelde Hollandse bliksemstraal? Wie heb ik aan de lijn? Henk Abbeke, doe het Dag Henk. Uh... Zeg het goede antwoord maar. Nou, ja, ik denk dat dat een beetje tegenvalt... Uh... Twee uur. Nou, het is niet goed. Maar het, je, je, je, je gedachte is wel goed, geloof ja, ik. Ja, ja. Het valt erg tegen, want het duurt maar zo kort, hè? Ja, ik denk dat dat het is. Maar ja. ik had ook verwacht dagen of zo. Nee, dat is dus niet zo. Je moet in uren denken, dat heb je goed. Ja. Maar het aantal uren is jammer genoeg niet goed. Oh, wat jammer. Spijtig. Jo, hoi. Oh, ja. Dus wat denkt u? Hoeveel uur? Want daar gaat het dan uiteindelijk over. Kan je als Nederlands gezin daarvan profiteren? Een, Hollandse, een gemiddelde Hollandse bliksemstraal. Wie heb ik aan de lijn? Met Ine, wat denk jij? 24 uur. Nee, nee, nee. nee. Dat, veel, dat, is, dat is weer te veel. Het is echt zo'n Hollands bliksemstraaltje. Je hebt ja, eigenlijk dat weinig dat voorstel, ik denk ik. <laughs> ja, Oké. Okay. Volgende weer. Succes. Ja, jo, nou. dag. Ja, wat is er een gemiddelde Hollandse bliksemstraal? Maar dat, dat weten ze op de kema, volgens mij. Wie heb ik aan de lijn? Oh, maat. Ik denk uh, ander, uh, drie uur. Drie uur. Nou, u begint wel in de buurt te komen, maar ik kan niet goed rekenen. Daar. Ja. Daar. Drie uur. Nee, een Nederlands gezin... Op één bliksemstraal. Wie heb ik aan de lijn? Met volle straat uit is het misschien vijf uur. Oeh, u begint in de buurt te komen, maar het is niet goed. Oh, ja, ja daar. de volgende zal u dankbaar zijn. Vermoed ik. Je weet het nooit helemaal zeker. Wie heb ik aan de lijn? Truuswinning. Truus. Ja, ik dacht zes uur. Jij ja, dacht zes uur. Ja. Oh, prachtig. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, fantastisch. Ja, wat betekent dat je nou een keuze mag maken, hè? Oh, dat staat het ook weer. <laughs> oh, pardon, pardon. Ja, nee, nee ja. dat geeft niet, want je, hebt, je, je realiseert je nooit dat jij degene uiteindelijk wordt die die keuze mag maken. Dus nee, nee, dan laat je dat een niet. beetje langs gaan. Zeker. Nou, nu mag je die keuze wel maken. Ofwel, er komt binnenkort door je brievenbus een koffiezetapparaat naar binnen, of ze duwen er een staafdikse door, een broodrooster zullen ze anders proberen, een wereldontvanger, een nu paarpakket. maar een elektrische barbecue behoort ook tot de mogelijkheden. Uh, dan kies ik toch graag voor de wereldontvanger. De wereldontvanger? Ja. Nou, dat is prima. Ja, Zullen we nee. dan de afspraak maken dat je sowieso even zo meteen aan de lijn blijft? Oh ja, dat is waar ook. Want je kan nou ook nog 400 gulden winnen. Mm -hmm. Had je niet gerealiseerd? Nee, dat had ik ook niet. Een wereldontvanger <laughs> en 400 gulden. Wat nee. zal jouw weekend goed zijn als dat ja. allemaal lukt? Ja, zeker wel. Maar je moet wel vertellen wat geluid is. En daar zijn we natuurlijk streng in. Weet je wat ja, het allemaal ik... niet is? Um... Of zal ik het nog maar even op een rijtje zetten? Ik hoor wat aarzelens in je stem. Ja, echt wel. Ja. <laughs> ik ben een paar keer weg geweest vandaar. Ja, kan gebeuren. Wat het niet is... In omgekeerde volgorde: het geluid wat je straks hoort is niet het geluid van een voekenpot. Ook niet een dobbelstenen die je gooit. Met een vinger langs de naald van een pick-up gaan, een telefoon opleggen of neerleggen, met de vinger in de mond een ploppend geluid maken, is het niet. Een treksluiting van een blikje. Een kies trekken, jawel, een zeeppompje. Een stripje om een aantal kabels mee vast te binden, dat je zo aantrekt. Een kurk ergens opdoen, het deksel van een pot afhalen. Regendruppels, morstetekens ergens een deksel opdoen. En het geluid van een specht is het ook niet. Uh, nou, je bent royaal geïnformeerd, lijkt me. Ben dat wel. <laughs> maar ik heb helemaal geen flauw idee. Dus ik moet uh, ja, nou, echt even helemaal het nieuws bedenken. Ja, nou, la laat het geluid tot je komen. En ik ben benieuwd wat er dan toch bij je te binnen schiet. Dit is. Ja, oké. Okay. Ik heb wel het idee dat het er, ja, iets uit een bus, uh, ja, dat is al geweest, het uh, aftrekken van een uh, deksel. Een deksel, ja. Ja. Uh, hey, ja, ik laat je lekker modder hoor. Ja, wel. Je hebt toch al een leuke prijs binnen, dus uh, je mag best eventjes... Ach ja, zo is het ook, <laughs> zo is het ook. Uh, maar ik moet een antwoord geven. En, nou, wel uh, graag, ja. Ja, ja, ja. Nou, uh, ik weet het echt niet. Het valt, no uh, valt niet mee om een antwoord dan te verzinnen, hè? Want ik, heb, uh, ik zie wel iets van een, een, een blikje voor me of een busje. Hmm. En uh, ja, misschien ook wel iets van een uh, klein trommeltje van de kinderen, zeg maar wat. Uh, een klein trommeltje? Ja, zo'n, uh, ja... <laughs> Het was te verwachten. Ja. Maar, goed, maar ja, je hebt. Ik ben heel erg blij mee hoor. Je hebt zeker die wereld wel. ontvangen. En ja, uh, blijf wel. even aan de lijn. Dan noteren oh, ja. we namen en adressen. Prima. Ja. Dank u okay. wel. Oké, heel veel plezier ermee. Ja, succes verder. Jo, daag. dag. je het volk in Justin, Nemt? En die keurt naar boog zijn hemd. Dan heeft vrouw keels en plagen. wat zij pochen wat zij klagen. Met de man ze toch ook door. Onderkinnen dus een flus hoor horen. Sprekken kan ze haastig Het beste woord is vaak weer Wie bett man sleur met z'n in de handen. Onze vrouwen hebben oor op de handen. Wie heeft plagen met stenders van weder. wel er ze vol Volk voor goede zijnen hij know de vrouw nu dat wordt mansen vaak van treums alles even interessant geneen hij ze aan de hand Kijk versken net bij zeg hij ze aanraakt springt ze weg en als ze zegt kom op wie mee zeg no wel blifter dan vreemd. Weven manster met zwil in de handen ze vrouw leugt. Van benen, wel erg zulk volk voor je zenuwen. Wel erg zulk volk voor je zenuwen. dat is het jongste soort. Goed van zin, het hoogste woord. Wat lucht, klank op je het hoe dan geven we het een career. Dat wordt dat dat pommer dan. Van smoddelgaard, een stuk laat jan. Griekse vrije scheurt aan het gat. Zoek ze alleen in uw pad. We bent manster met zwille in de handen, onze vrouwen hebben hoor op de tanden, en blaren met stenders van bieden. En wel eens zo'n volk ooit gezien? Wel eens zo'n volk ooit gezien? Wel eens zo'n Mannesleur met zwil in de handen, bevooi toch, met koortje op de achtergrond. Maar ik denk dat ze dat zelf zijn. Het is elf um, minuten over half elf. U luistert naar dubbeluur. Het is vrijdag, dus spoeden wij ons in de richting van Dodewaard. We komen bij restaurant De Engel en we gaan naar binnen. We lopen langs de toog, trappetje af, trappetje af... en we komen terecht in de keuken van Chefkok in Ovenhorst. Je bent het zo langzamerhand wel een klein beetje gewend van uh, Inno Venhorst. Dat hij bij tijd en wijle. ja, wat merkwaardige combinaties probeert. In ieder geval wel uitdagend, zo zullen we het maar omschrijven. Ook nu weer. Geroosterde tongschar met zeevruchten, dus praat je over vis. En dan vleesju met bosuitjes. En dat is toch een combinatie waarvan hij zegt dat het alles doenlijk is. Sterker nog, volgens jou is het ook buitengewoon smakelijk. Het is heel erg lekker. Waarom komt dat toch? Dat we zo terughoudend zijn om dat soort dingen te doen, want je doet het al veel langer dat je vlees combineert met vis. Ja, dat is iets meer, een beetje meer de, de Italiaanse keuken, want de, de Nederlandse keuken is vaak, je hebt eerst vis en er mag absoluut geen vlees bij. Maar dan kom ook een beetje neer dat er vaak bij Nederlanders zijn die eh, geen vislust hebben, maar ook absoluut geen vislusten en geen vlees eten. Of, dus die houden dat heel duidelijk uit elkaar. De Italiaanse keuken die hebben eigenlijk een andere spirit, dat is pasti-antipasti. -pasti. Dat wil zeggen, dus pasta-gerechten en geen pasta-gerechten. En verder, uh, daarmee da, basta zeggen ze dan. Maar dat wil gewoon zeggen, uh, als je een antipasti hebt, krijg je gewoon een lekkere slade met allemaal vis en vlees door elkaar. En dat is heel lekker. En dan heb je dus ook de, de, de klassieke Italiaanse gerechten, zoals dus Vitello Tonato. Dat is kallersvlees met tonijn. En op hebben ze nog veel meer hele leuke en lekkere gerechten. Uh, wat ik zelf uh, nu, zoals vandaag, doe, hebben we de dus stongscha met een lekkere vleesje. En ik zou niet, niet weten waarom het niet lekker is. Het is gewoon een heel lekkere combinatie. Je moet er wel een vis voor hebben die toch wel een beetje smaak heeft. En daar moet je natuurlijk geen zetong voor gebruiken, want dat is gewoon zonde. We pakken weer één pan. En dan gaat. Uh, olijfolie. olijfolie, olijfolie. Ja, we gaan de olijfolie verwarmen, goed heet maken. We pakken wat bloem. Nou, eigenlijk op het moment dat je denk ik, olijfolie gebruikt, dan is dat enerzijds omdat het erg heet moet zijn en het ja. is natuurlijk in iets andere smaak ook. Hè? Ja, we gaan dus echt de olijfolie gaan we goed verwarmen. Maar in de tussentijd gaan we de, de scharfletjes zout en peperen. Zout en peperen. Uh, laat gewoon door de visman de schaar schoonmaken. Dit gerecht kan natuurlijk ook met kabeljauw gemaakt worden, of met, eventueel met, met, met uh, schoolfiletjes. School, uh, gewoon lekker klassiek, heel even in de melk leggen, dat uh, de, de vieze grondsmaak. Dat werkt vaak heel goed, zonder van de melk soms, maar toch uh, voor de vis is het een stuk lekkerder. En nu uh, gaan heel... ze allemaal in de, in de sneeuw. Ja, heel even bloemen, Dat ze echt een lekker grokant laagje krijgen. Wacht dat de olie begint te walmen, heel, heel zacht begint te walmen. Ik heb erbij een eh een di Mara noemen ze het ook al. Dit is een mix van diverse vissoorten. Garnalen, zitten er, zit er am, uh, uh, dus ja. Dat is een soort schelpdiertje, er zitten venuschelpjes bij, er zitten inktvisjes bij. Hele kleine inktvisjes ja, man, die ja, zijn ja. nog twee ja, centimeter lang, ja, leuk, maar wel met, uh, met tentakeltjes. Ja, hele kleine inktvisjes zijn Hoe heten met... die dingen? Dat is, uh, dat zijn dit zijn ja, octopusjes. zijn Echt, zo heet ja, ze. ook, zo Ze zijn zo niet zo een aparte he? naam. En dit zijn de, de, de pijlzaatinkvis, dat zijn de, met de grote lijven. Ja. Die ringetjes hè, ringetjes. Taai die, ook die, kunnen, die kunnen namelijk uh, gewoon zo in de kopen, als zijn een kilo octo, of of een pond. En de meeste vishandelaren hebben ze wel. Je walmt? Zie ik. Het valt, ja. Dan gaat de vis erin. Mooi, bescheiden gesis maar dat komt waarschijnlijk door de bloem of zo Nou, het hoeft niet zo te spetteren, omdat hier natuurlijk het vocht van de vis dat pakt zich momenteel een beetje met, met de bloem. Dus ze krijgen dus echt een uh, soort binding dat hij echt een laagje ermee krijgt. Schud hem wel telkens even uit voordat ze ja. erin raken, ja, anders dan De bloem, komen. bloem heeft, heeft als functie om een soort isolatielaagje te krijgen. Dat heeft niet als functie voor de smaak, dus je moet niet al te veel ermee doen. Dan vis even lekker om en om bakken. In de tussentijd zet ik de flesje op. Het kan gewoon jus uit de pakjes zijn of lekker versgemaakte jus. Die maken we alleen warm. Dan doen we daar een klontje boter bij voor de, uh, voor de binding en dat het lekker zacht wordt. Heel ik ben Heel het, benieuwd hoe de andere kant eruit gaat zien. Ik vind het laatste de kleur. Ja, ik ben het de kleur. Ik adviseer wel eens bakken zo'n filetje vaak gewoon of aan één kant of aan twee kanten maar even goed te kijken of legt twee vlees op elkaar dat ze niet te gaar worden. Dus met alle vis zo, vis wie te gaar is, wordt vaak heel droog en dat is niet echt de bedoeling van de vis. Beetje medium, beetje rood, dus ja. uh, ah, kijk, nou krijgen ze een mooi kleurtje, echt een prachtig kleurtje krijgen ze nou. Ligt kleurtje krijgen dan de andere kant heel iets aanbakken en halen ze daar dan gelijk uit. Ja, en dan is er, met name de buitenkant die is nou goed uh, even gekleurd en de binnenkant die is nog een beetje... Helemaal gauw zullen ze niet zijn, maar nee, nee, nee, nee. deze zijn al gaar, al. dus dat gaat zo snel. Het zijn maar natuurlijk hele dunne plakjes eigenlijk Er is natuurlijk heel verschil tussen gaar en gaar. Vroeger werd er vaak de kabeljauw gebakken en die viel gewoon uit elkaar in de pan. En dan snappen ze dat niet hoe dat kan. Gewoon door te lang bakken. Ja. Dan gaat de zeven De, de Zeven, gaan erin. Gewoon in dezelfde olie en de, en de bosuitjes. Vest op eigen tuin. En dan doen we even lekker om en om en flamberen. De vlammen komen hier tegemoet. Dat kan. Lekker warm trouwens, maar en dat is het eigenlijk. Nou gaan we. Dat doe je dus heel kort maar, dus hè? Gewoon lekker even om en om aanbakken. Het is een soort met misschien een beetje roerbakken. Je ziet ook dat de olie helemaal weg is. Het wordt opgenomen door de vis. Dus, gaan we eens lekker gebruik maken. Dan hebben we dus de boter. Dan gaan we even warm maken. Of de de vleesje gaan we warm maken. En dan is het makkelijkste een van de handigste apparaten. Is een staafmixer in de keuken. Ja. Die hebben we altijd skandig laten liggen. Dit is een heel, heel goed professioneel ding. maar Gewoon een goede staafmixer is heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat de pootjes, waar die dus mee op de grond staat, niet te groot zijn. Dus dat het mesje ook kleine hoeveelheden aan kan. Die op de bodem liggen en zo moet ja. die mee kunnen pakken. Ja, want heel vaak zie je staafmixers die de eerste twee centimeter in de pannetje niet pakken. En dan schiet je dus niet meer op. Nee, dat werkt niet. Dan kan je beter blijven. Als je gekookt, kookt, dan gaan we dus. Dan pakken we dus de boter. Hoppa! Dat is toch een aardig hond boter trouwens. Ja. Uh, Ongeveer net zoveel schuur als boter. En dan doen we gewoon de boter in vlokken erbij. Op zo'n manier zie je dat ziet, dan je een heel lekkere lichtgebonden saus krijgt. Dat tikken doet hij door met de lepel stukjes Op. boter eraf te slaan. Ja. Die komen allemaal terecht in die saus waar je dus de staafmixer weer in houdt. Zo. De kleur die wordt ook meteen anders. En klaarste saus. En klaarste saus. Hoe is mogelijk? Dit gaat allemaal wel inderdaad erg snel zo. Ja, je zult ook zien dat een, een, een, echte, die standaard smaak, die normaal die vleesjuur en zeker de jus aan het pakken heeft, een heel andere smaak wordt. Door de boter. Dan doen we de boter vermengen, of de jus vermengen met de vis. Die gooien je dus overheen, over de vis, in die grote pan. Ja. En dan gaan we aan de slag. Aan de slag, en dat betekent als we aan de slag gaan, dat betekent dat, dat we gaan eten. Dat is het onderdeel waarin ik zelf ook mag meedoen. Dat is mijn grote genoegen, mag ik wel zeggen. Uh, ziet er mooi uit, joh. Die uh, tongscharretjes. Lekker. Ja, lekker vleetje. We scheppen de, de saus met de Fride met de zeevruchten op het bord. Als je iets krokant bakken, is het belangrijkste dat je de saus eronder doet. En het vlees er bovenop, omdat anders die, die krokante laag weg is. Ja, die zie je dan niet meer. Bovendien uh, ja, die laag, gaat het ook uh, de laag wordt zacht. Die wordt zacht vanwege ja. de saus eroverheen. Goede tip, goede tip. Dan pak we de vleetjes. En die leg ik er gewoon overheen. Kuis links. Ja. Zo. Dat hadden we vorige week al eventjes gemeld, dat dat dan zo aardig is. Dan werk je iets in de hoogte, Zeg het wat meer diepte. Pak een takje groen. Maakt niet uit, als het maar er leuk uitziet. Ja. kun je nog een takje dillen. Dillen is toch bij vis een hele mooie combinatie. Ja. En wat ik ook heel wat leukst heb, is een soepstengeltje. Ja, ik zag ze de hele tijd al liggen. Maar zo presenteer Je, je legt die soepsteen al zo ja, overheen. Dat nou, dit zijn soepsteen die <laughs> heb ik zelf gemaakt. Ik heb gewoon gekeken hoe groot mijn oven is. Ik heb een plakjes korst gepakt en ik heb op elkaar gelegd. Ik heb ze uitgerold, een tijdje laten rusten, deeg. En daarna echt lange, lange ja, maan zaten er overheen gedaan, en, gedraaid. Zo'n zo, zo 40 centimeter. Het ziet er natuurlijk heel raar uit, maar het is gewoon heel ja, het lekker. Zi het ziet er het, ook heel leuk uit om dit, te presenteren zo. Het is zo. heel decoratief en ik vind als je iets wilt doen met een bord, moet je sowieso doen met iets wat eetbaar is. Je ziet wel eens dat, dat ze dingen op bord leggen waar, waar je zegt: van nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar je kunt het niet eten. Nee. Je ziet wel eens dat mensen met, met, met, met, met, met een, een, een anjetje of een narcisje wat erbij leggen. Het is allemaal heel leuk en aardig, maar het is niet echt eetbaar. Wat dat betreft zijn er bloemen je, genoeg die je wel kan eten. Ja, ook ja. dat. Ja. Ja. Hij ziet er echt zo mooi uit, want hij is aan allebei de kanten. Kijk het nee. ziet er echt prachtig uit. Binnenkant is die mooi. Ja, weet nee. is dus uitstekend. uitstekend. Het is zeker geen alternatief voor tong. Nee, maar... maar het, is, het, is, het is een hele mooie, lekkere smaakvis. Er zijn twee totaalverschillen. Het enige wat ze gezamenlijk hebben, is het, het woordje tong. Maar het is heel zacht van smaak, ja. zo alles bij elkaar. Ja. En het is... Hoe komt het nou dat... Die vleesjuur, het risico dat hij overheersend is natuurlijk heel groot. Hoe komt dat... Is dat de boter die het zo zacht maakt van die smaak? Boter maken die boter maakt die, die, die, die juur gewoon heel lekker romig. En op zo'n manier kan je een hele andere manier van saus smaak. Genoeg gepraat, Ino. You know. Nou eten. We gaan eten. Want het is... De moeite om het te eten. Ik hoop dat u genoten heeft van de verbeelding die uit het hele verhaal sprak. Maar als u zegt, ik wil het toch nog eens helemaal precies feitelijk op rijtje hebben... dan staan u een paar mogelijkheden over, open. Misschien heeft u meegeschreven, dat is één mogelijkheid. Maar daar hebben we nu uit weinig aan als u het niet gedaan hebt. Uh, of u kijkt op TV Gelderland, teletext, pagina 818. Daar staat het recept ook op. Of u uh, hanteert de enveloppetruc. En dat betekent dat u een... Uh, uh, een uh, envelop die adresseert u en frankeert u aan uzelf. Die vouwt u dubbel en die stuurt u dan in een andere envelop naar Radio Gelderland. En zet er dan eventjes bij, Nou, wat zullen we doen? Tongschaar. Zet er maar Tongschaar op. en stuur dat dan naar postbus 747-6800 Anton Simon in Arnhem. Dus 026, nee, dat is, uh, Radio Gelderland, Tongschaar... Postbus 747, 6800, Anton Simon in Arnhem. We hebben zoveel getallen hier, ik haal ze allemaal door elkaar. Wat zullen we doen? Zullen we gelijk maar eventjes doorgaan naar uh, Lidwien Hooying? Want je zit er toch, Lidwien? Ja. Uh, ik, ik mag hopen dat je een beetje rekening hebt gehouden dat het weer in het komend weekend niet zal uh, uitblinken in zomerse trekken. Uh, heb je een aardige tip om desondanks iets leuks te doen? Ja, ja. en wel uh, een, een tip die uh, mensen een, een keuze laat. Een beetje, een beetje veel binnen en een beetje weinig buiten. Want inderdaad zijn de vooruitzichten niet, niet goed. Uh, ik vind het ontzettend sneu... voor de mensen die nu vakantie oh, nou, hebben. Nou, nou. Ik denk wel elke keer als ik op zoek ga naar een onderwerp... wat is al ongelooflijk veel... overal te doen. Dus wat dat betreft zou ik ook in het algemeen... nog eens tegen mensen willen zeggen... die maar gek worden van het slechte weer. Stap nou even zo'n vvv kantoor ja. er erbinnen. Want er is in die regio... zo ontzettend veel meer te doen... dan je misschien denkt. Leuke dingen, kleinschalige dingen... ...die niet duur hoeven te zijn... ...waar het hele gezin mee kan... ...en dan denk ik wel eens... dat ...misschien het is dat niet je eerste gedachte... Hè? ...maar uh, stap toch eens zo'n kantoor binnen... ...vraag gewoon wat... wat, wat wat kan ik nou met dat slechte ja. weer? Ik ben zelf op zoek gegaan en ik kwam in Ede uit. Niet direct aangedacht, maar je weet... ik zoek altijd iets wat, uh, wat variatie in de provincie, verschillende gebieden. Ik kwam toch op twee zulke leuke dingen dat ik niet kiezen kon. Mag ik ze allebei noemen? Ik, ho ik hoor ja, het, leuk, al, het zal we moeten. Leuk, historisch museum Ede. Heb ja. je het weer, Peter? We hebben het wel eens vaker over gehad. Historisch museum Ede. Als ik die naam hoor, ja, zou het Dankjewel. niet mijn eerste keuze zijn. Maar leuke tentoonstelling over... Ze zet is even een piepje weg. Hij doet het niet meer. Nee. Dit is een klokje. Ja, dat heb ik uit een andere studio gehaald. Maar het is niet de bedoeling dat hij gaat piepen. Ga Goed. gewoon door. Zo is dat. Ga gewoon door. Over fietsfratsen. Zeg je, nou, we hebben een fietsmuseum in Nijmegen, ja. daar kun je alles zien een over naam, de ontwikkeling ja. van de fiets. Daar gaat het eigenlijk in uh, het historisch museum Ede niet om. Het gaat er meer om de sociale aspecten van het fietsen door de twee eeuwen heen, dat we de fiets kennen. En dat is ontzettend leuk om te zien. Eigenlijk nog maar twee eeuwen geleden kwam de eerste zeg maar, loopfiets. En dat werd meteen ook, toen dat een, een echt vervoermiddel werd, een, uh, een mode een hype zouden wij nu zeggen. En vrouwen met name, die gingen op, uh, op fietsles. En daar kwam natuurlijk ook daarmee kwam het probleem van ja, hun Logen. zware rokken hè, die over elkaar nou niet meteen de meest geschikte fietskleding. Dus kwamen er ontwikkelingen om uh, damesfietsbroeken bijvoorbeeld te ontwikkelen, die veel wat, wat comfortabeler zouden zijn. De weerstand daartegen, uh, de de Compromissen die gesloten werden, de knielange rokjes met de enkellange uh, broeken daaronder en hoe daarop gereageerd werd in den landen en hoe lang het geduurd heeft voordat uh, fietskleding geaccepteerd werd. En als je dan nu kijkt, bijvoorbeeld noem je maar de renners van, van de Tour de France, maar ook recreatiefietsers in wat voor comfortabele aerodynamische kleding kleurige kleding die zitten... met die smurfenhelmen. Dan stel ik me voor hoe mensen van 100 jaar geleden... daartegen aangekeken moeten wezens, hebben. Buitenaardse wezens. Buitenaardse Absoluut niet, ja. en volslagen gek. Maar heel erg leuk om te zien. En eh, elke middag open... ook op zondag. En al speurend kom ik een nieuw initiatief tegen in Bennekom. Vind ik ook vreselijk leuk, omdat dat mm -hmm. ook naar een museum voert... waar ik gek op ben, namelijk naar het Kijk- en Luistermuseum. Ach, dat dat weet al. je wel. Ja, ja, oe, mijn lievelingsmuseum. Maar nu in combinatie met... Uh, twee concerten op kerkorgels. En die concerten worden verzorgd door Johan van Dommelen... toch niet de eerste, de beste, de organist van de Eusebiuskerk in Arnhem... die speciaal daarvoor op drie zondagen uh, naar Bennekom gaat... om twee gerestaureerde orgels te bespelen in de oude kerk in Bennekom. Geeft die tekst een uitleg van het orgel. Dan uh, speelt hij een, een, een stuk. Vervolgens gaan de mensen naar... Kijk en luistermuseum, daar krijgen ze teksten uitleg over de ontwikkeling van mechanische orgels. En daar, die hebben ze daar te kust en te keur. Daar zit de, uh, de entree voor dat museum bij in, een koffiepauze. En vervolgens lopen ze terug naar de, de andere kerk in Bennekom... waar een tweede concert door Johan van Dommelen verzorgd wordt. En Een leuk idee, dat is op de zondagen 1 augustus... 8 augustus en 15 augustus. Het oh, begint je je om 11 uur in de Oude Kerk in Bennekom. Wat ik het leukste vind: kant en klare mooie muzikale wandeling. Vijf gulden kost het voor volwassenen, 2,50 voor kinderen. Speelt een prachtige, prachtige organist. Je krijgt um, de, het entree erbij. De muzikale wandeling en een koffie. Ik ben je toch een zondag hartstikke leuk onder de pannen. En onder de pannen met slecht weer, dat is sowieso al fijn, denk ik. Goed, nou dat lijkt me twee hele aardige tips. Ligt allemaal een beetje in de buurt. Dus als mensen luisteren en ze zitten op de Veluwe, onthoud het even. En als u uh, even precies de details wil weten... even bellen met de telefonisten van Radio Gelderland... op het nummer 026 3713713. Het gaat heel slecht met getallen vandaag met mij. Dat weet ik nu al. Maar dit is er goed uitgekomen. Um, de oplossing van het crypto er komt er nog op de laatste ah, 30 seconden... komt nog iemand met een soort huisdieren die verdwenen zijn. Ja, dat kan ik nu niet meer meenemen. Schande, schande. Wat ik wel nou meeneem, dat is natuurlijk... Het kript ook aan Verschrikkelijk, ze wordt binnenkort moeder. Dat was de omschrijving. Vijf letters moet het antwoord zijn. En het antwoord is dan drama. Binnenkort is dra, moeder is ma. En verschrikkelijk een drama. Wat eten we vandaag? Vandaag lekkere groentesoep. Van struik, rundvlees. Uit de glazen pot. Het is struik wat ik gebruik. Tijdens de magazijnopruiming van Sanders Meubelstad, kortingen, tot wel 60%. Maak een gezellige dagtocht en doe nieuwe ideeën op tijdens de meest uitgebreide tuinbeurs Fleurig 98. Op landgoed Kernhem in Ede, van 23 juli tot en met 6 augustus. Prachtige modeltuinen, sfeervolle tuindecoraties, kunstobjecten, demonstraties, oosterspaviljoen en lumineuze tuinverlichting doen uw groene vingers jeuken. Bel de regionale reislijn 0900 8816. en reis per luxe toerinker naar Fleurig 98 0900 8816. Zondag 2 augustus, NEC de Open Dag. Met heel veel spektakel. Maak persoonlijk kennis met de nieuwe selectie. Wie wordt er mis NEC? Diverse spectaculaire attracties en voor de kleintjes een kinderdorp met Okie de Clown. Natuurlijk veel artiesten, waaronder Marianne Weber en nog veel, heel veel meer. Sportief gezien is er een jeugdvoetbaltoernooi om de Junioren Cup en de vriendschappelijke wedstrijd NEC Real Zaragoza. De NEC Open Dag, zondag 2 augustus. Kom ook, want NEC scoort als u komt kijken. U luistert naar Radio Gelderland. 11 uur, NOS Radio Nieuws. De nieuwe staatssecretaris voor Antilliaanse Zaken, de VVD'er Gijs de Vries... wil snel overleg met de Antilliaanse regering over de financiële problemen van de Antillen. Na afloop van zijn kennismakingsgesprek met formateur Kok... noemde de Vries die problemen aanzienlijk. De NS streeft ernaar om 87% van de treinen op tijd te laten rijden. Het bedrijf trekt 50 miljoen gulden per jaar uit om dat te bereiken... De vele vertragingen in het tweede kwartaal komen volgens een NS-woordvoerder door een paar ernstige incidenten, zoals een brand bij het grote knooppunt Utrecht, waardoor al het treinverkeer moest worden stilgelegd. De spoorwegen verwachten dat er in het derde kwartaal minder vertragingen zullen zijn. De gesprekken tussen India en Pakistan over Kashmir hebben niets opgeleverd. De premier's van beide landen hebben de afgelopen dagen in Sri Lanka geprobeerd een dialoog op gang te brengen. Maar volgens de Pakistanse premier is dat mislukt door de onwillige houding van India. Om Kashmir, dat tussen twee landen is verdeeld, wordt al jaren een gewapende strijd geleverd. Op het moment dat de gesprekken in Sri Lanka begonnen, braken in Kashmir opnieuw gevechten uit. Bij beschietingen over en weer zijn zeker dertig doden gevallen. TVM stapt uit de Tour de France. De ploeg heeft laten weten dat de vijf nog overgebleven renners emotioneel en fysiek te moe zijn om vandaag te starten. Gisteren stapte Jeroen Blijlevens al af, even na het passeren van de Frans-Zwitserse grens. Vandaag nog vertrekken de renners met het vliegtuig naar Nederland. Maandag moeten ze zich in Rijms bij de onderzoeksrechter melden in verband met het onderzoek naar doping. Het weer, veel bewolking en buien, eerst nog met onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het nieuws. Radio Gelderland met Gelders nieuws. De stoffelijke overschotten van de Nederlanders... die dinsdag in Frankrijk verongelukten... komen waarschijnlijk komende dag naar Nederland terug. Dat heeft de hulpdienst Elvia gezegd. Het gaat om drie vrouwen uit Nijmegen, Gelderop en Den Bosch. De 37-jarige vrouw uit Nijmegen is de vriendin van de buschauffeur. De Fransen zien hem als de veroorzaker van het ongeval. Hij mocht na het betalen van een borgsom van 10.000 gulden naar Nederland... Agenten hebben in Nijmegen bij toeval een hennepkwekerij ontdekt. Ze moesten een boete innen bij iemand in de gildenkamp. Toen ze voor de deur stonden, roken ze een sterke wietlucht. Op zolder troffen ze een plantage aan met 91 planten. De 33-jarige bewoner van het huis is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De gemeente Hummelo en Keppel heeft 22.000 gulden uitgetrokken... voor de aanpak van onderwijsachterstand. Het geld wordt voornamelijk besteed aan de taalontwikkeling van peuters... Juist ontwikkeling in die eerste levensjaren is bepalend voor de verdere schoolloopbaan, zo blijkt uit onderzoek. Hoewel de gemeente geen rijkssubsidie krijgt voor de aanpak van onderwijsachterstand, en ook niet verplicht is er beleid voor te maken, gaat de gemeente het probleem toch aanpakken. Het is belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt in zijn schoolcarrière. Al dus woordvoerder Dusink van de gemeente Hummelo en Keppel. Twee mannen van 22 en 24 jaar uit Nijmegen... hebben bij de politie aangifte gedaan van openlijke geweldpleging. Ze stonden vannacht in een horecazaak aan de Molenstraat in Nijmegen... toen een van de personeelsleden ze vroeg de zaak te verlaten. Toen ze zeiden dat ze nog even hun spel op de gokkast wilden afmaken... werd een van de mannen van zijn kruk getrokken... en geschopt geslagen en naar de uitgang geduwd. De man hield aan het voorval een snee boven zijn wenkbrauw... en een paar blauwe plekken in zijn gezicht over. De ANWB waarschuwt Nederlandse toeristen morgen niet de Franse snelwegen op te gaan. Het is morgen namelijk traditioneel Zwarte Zaterdag. Een deel van de Franse kit terug van vakantie en de inwoners van de regio Parijs gaat juist op vakantie. Dat betekent dat zo'n 10 miljoen Fransen de weg op gaan. Vorig jaar stonden er op Zwarte Zaterdag files met een totale lengte van zo'n 500 kilometer. In Nederland belooft het vanmiddag al druk te worden. Vandaag krijgen de bouwvakkers in het zuiden namelijk vakantie. Dat leidt onder meer tot drukte op de A12 bij Arnhem en de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. En meer over de drukte op de weg in de langere nieuwsuitzending tussen 12 en 1. Tot zover het Gelders nieuws. Had, laat je de ophaalbrug zakken, dan kunnen we op vakantie. Uh, de ophaalbrug is kapot. Uh, dan gaan we zwemmen. Uh, maar ik kan toch niet zwemmen? Uh, dan leer je maar zwemmen en daar is geen tijd voor want we moeten ook nog geld wisselen. Ja hoor, ik ben weer in paniek. Uh, o oh ja. ja, ik hoog wel in paniek. Geen paniek. GWK is ook s'avonds en in het weekend open. Relaxed op vakantie met GWK. <treeks> Goed zo jongens. Ja, de dieren van oude Hans Dierenpark hebben er weer verschrikkelijk veel zin in. Waarin? In u natuurlijk oude Hans Dierenpark in Renen. het Koninkrijk der dieren. <tieden> Tijdens de magazijnopruiming van Sanders Meubelstad kortingen tot wel 60%. Duist wat met zijn de hele dag dichtbij, Radio, Radio Gelderland. Dit is Dubbeluur met Peter van den Hout. Goedemorgen nogmaals, vorige week werd op het nippertje niet geraden waar Willem de Molde zat. In Beuzerum. jawel, maar waar in Beuzerum? Straks onthullen we zijn verblijfplaats aan de hand van de goede inzendingen waaruit we natuurlijk een winnaar trekken. En aansluitend gaan we gewoon weer op zoek naar de onbekende verblijfplaats van Willem de Molder. Om half twaalf verdwijnt Willem uit de Eter om plaats te maken voor Ilse de Lange uit Almelo. Een zangeres die het volgens deskundigen helemaal gaat maken. Die een cd-album kon opnemen in de Verenigde Staten bij s werelds grootste platenmaatschappij. En notabene de vrije hand kreeg in de liedjes die ze wilde opnemen. En om tien voor twaalf is Jan Versteeg weer present. Met meer van minder goed weer ben ik bang. Hoewel, je weet maar nooit. Het tweede crypto -korei. Effectief tegen de lat. En daarin zit een antwoord van twaalf letters, waarvan de eerste letter, de D, is van deelgenoot. Twaalf letters dus, effectief tegen de lat. Om even voor twaalf uur krijgt u van mij weer het antwoord. Your Mind Up. En dat waren Bugs Vis. U herkent ze misschien nog wel winnaars. Eurovisie Songfestival 1981. Dat waren ze in ieder geval. Dan nog even wat rechtzetten. zetten. Lied die zat hier even voor Elven. En die had op zich een ontzettend aardige tip. Die muzikale wandeling. Het orgel. Het Kijk-en-luistermuseum in Bennekom. Alleen zij ging er per ongeluk vanuit, de data klopte overigens wel, dat het op de zondagen gebeurde. Nou, we zijn inmiddels door tal van luisteraars op Den Vingers getikt. En inderdaad, het gebeurt allemaal op zaterdagen. Zaterdag 1 augustus, zaterdag 8 augustus en zaterdag 15 augustus. En dan moet je ze melden om 11 uur in een kerk daar. Nou, voordat we naar Willem-te-Molde gaan... echt daadwerkelijk op zoek, komen we nog eventjes terug op vorige week. En we hebben Willem al aan de lijn. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, nogmaals. nogmaals. Ja. Het was lastiger toch nog... Uh, dan ik vermoeden, want uh, we hebben toch aardig wat foute antwoorden gekregen... en relatief weinig goede antwoorden, kun je nagaan. Want er zijn nog allerlei bowlingbalen waar je had kunnen zitten. Uh, in zwembaden zelfs nog heb je gezeten, volgens sommige mensen. Oh jee. Maar daar staat tegenover dat waar je uiteindelijk kwam te zitten... daarvan heb ik afbeeldingen binnengekregen. Hier heb ik het weekmenu zelfs binnengekregen. Oh en Jawel, jawel, jawel. En ik heb hier ook ergens... Uh... Maar moet ik even kijken als iemand mij dat gunt. Het monumentale uh, pand waar Willem zat, zou ik maar zeggen, ja. kent een rijke historie. Al in de 16e eeuw bestond het vierkant torenachtige gedeelte waarvan de fraai overwelfde kelder nu als aperitiefruimte in gebruik is. Destijds heette het die blauwe kamer. Vanwege de toen internationaal befaamde jaarlijkse paardenmarkt is het in 1615 de zweer peert gedoopt. Wist je dat allemaal? Ja, ik wist het. Misschien wel omdat de verf van het uithangbord verkleurd was, sprak men in de volksmond over het huis waar het witte peert uithangt aan de peerdeveld. Aan het Peerdenveld. Nou, zo gaat het allemaal door. In de loop der tijd is er heel wat bijgebouwd. Er kwam vlucht. <laughs> oh, je Lange hebt Lange. hem ook. 1600 werd 1640 een Bierbrouwerij gevestigd, wie het snelste kan. En in 1700 was het tevens een herberg. De naam veranderde in de valk. Achterin volgens droeg het in prosimisch. En 1570. Waar hebben we het over? Wij hebben het over het herenlogement. Het theater. En nu ook restaurant. Het herenlogement in Beuzigem. Ja, en achteraf moet ik uh, tot mijn schande bekennen. Ik zei op een bepaald moment. Wat is er in vredesnaam in Beuzigem? En ja. natuurlijk wist ik dat er een Herenlogement ja, was in Beuzigem. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, het komt vaak voor in onze agenda. Dus, uh, nou, dat, dat had dus een aantal mensen goed. We gaan zo meteen uit de goede oplossingen de winnaar trekken. Mm -hmm. Maar misschien is het handig om even nog de omschrijving op een rijtje te zetten. Ja. We waren al een heel eind gekomen, want we wisten op een bepaald moment wel dat je in Beuzigem zat. Ja. Ja, ik had uh, vermeld, de plek heeft te maken met een spoor voor een uitgesproken bergruimte. Uh, daar bedoel ik op het woordje voorstelling. Een uitgesproken bergruimte is een stelling. Oh, ja. Ja, het is ook een regisseur, maar het is een stelling. En een de spoor, denk maar aan ploegen, een ploegspoor is een voor. Ja, dus de plek voorstelling. Heeft te maken met een voorstelling. Ja, daar had je al een eind mee kunnen komen. Ja. Uh, heel wat anders dan IJskelder, hè? wat als oplossing gegeven werd. Op, op ja. de, andere. de plek is een vrouw voor een voorzetsel. Dat is een makkelijke. Ja, deze die heb ik inmiddels op tal van kaarten ook gevonden. Thea Man. en Thea Ter. ter. Ja. De gemeente is Ben-Hur die uh, er anders eentje mist. Nou, dat is makkelijk hè. Gemeente Buren. Als je daar de H uithaalt, krijg je Benur en gooi dat even om en je komt op buren uit. En de plaats ligt aan water dat maar doordruppelt. Nou, dat moet de lek zijn. Ja, ja. Even kijken, wat er nog meer? O oh ja, oude legers voor een oude Nor. Oude legers, daar doe ik op het woordje heren. Denk aan heerbaan. Ja. En een oude Nor, als iemand vroeger uh, de Nor in mo uh, moest, of mocht, nee, moest, dan, uh, ja, ja. <laughs> dan, uh, dan uh, werd het woord logement al vaak in de, of, of, laten we zeggen, op vakantie of zo, hè? Nu. Maar ja. Toen was het, nee, hij is uh, echt logement. De bus, uh, wacht even, de plaats bestaat anders uit een bus door de chemie. Ja, bus en chemie door elkaar gooien je komt een beusig uh, Nu heb ik ze geloof ik wel. Mm, uh, oh, nee. het wel. De het... plaats begint met genoeg en eindigt na een vreemd voornaamwoord op een eminentie. Genoeg ik ben heeft. het beu, beu. en zich en em eminentie. Ja. ja, dan kom ik er zelf ook wel ja. achter. En wat een, een leuk, lekkere en leerzame plek, want het is A leuk, een enorme historie... Uh, ben je lekker? Je kunt er inmiddels ook eten, want het is een, een, een combinatie van een restaurant met het theater. En ik heb het uh, de programma gekregen, uh, onder andere Hans Lieberg geeft er op 22 en 23 september een try-out. Vincent Bijlo, Jaap Mulder, Jetty Maturin, Martijn Oosterhuis, Jochem Meijer, Thomas van Luin, Mirjam Mulder, Kees Thor, noem maar op. Allemaal aankomende talenten, hoewel aankomend Zullen er al talenten zijn. Van Houts en De Ket. Met dat programma zeker weten. Nou, heel, heel aardig moet ik zeggen. Zal ik? Wilmink Willem, geloof ik ook nog. Ja hoor, laat maar komen. Nou. Heb je hem? Ik heb er één. Gerrit en Aukje Ziermans van den Brink. Achterweg uit Rumpt. En die hebben het goed. Willem te Molden was vrijdag 24-7 in het herenlogement in Beuzegum. staat trouwens bij. Je kunt er heerlijk eten. En wij... ...zien er regelmatig een theatervoorstelling. Kijk. Kijk, dat bedoel ik. Leuk hoor. Ja. Nou, gefeliciteerd. Die, ja, gefeliciteerd. Die uh, vallen dus alsnog in de prijzen. Misschien wisten ze het al veel langer, dat weet je niet. Maar ze hebben in ieder geval een kaart ingestuurd... ...en ze behoorden tot de mensen die het goed hadden. En dat is toch uh, een, wat meer een prestatie dan andere keren... ...als bijna iedereen het goed heeft. En dat was hier duidelijk niet het geval. Willem, wat dacht je ervan? Zullen we? We zullen Gezocht, Willem de Molder. Verblijfplaats onbekend. En dan ga ik even Willem citeren zoals we hem vorige uur aan de lijn hadden. De plek begint zoals die eindigt. Ja. Nou, kunnen we daar met mee? Ik weet het niet. Kunnen we dat proberen, Willem? Dat kunnen we proberen. Ede valt af. Want ja. dat riep ik gelijk. Ja, ja, ja. Dan weet je zeker dat het fout is. 026-44-54-8-32. Dat is het nummer. 026-44-54-8-32. We gaan eens kijken of iemand er iets mee kan. Het voordeel is van zo'n ronde dat het misschien het een en ander elimineert, zoals dat heet. Wie heb ik aan de lijn? Die gaat voorbij. Dus Ede bijvoorbeeld, die valt af. En, en Epe, hoor ik nu net van Willem, valt ook af. Wie heb ik aan de lijn? Joker Jansen. Dag Joke. Gendringen. Want? Gen. Ja. Gen. Gendringen. Gen. Gendringen. Ja, oh ja, leuk. Ja, mooi ja, Leuk gevonden. De eerste drie letters zitten aan het eind ook. Die moet ik onthouden. Bij de hand. Maar het is fout. Oh, oh. Ja, Jammer. Jo, <laughs> dag. dag. Ja, dat is leuks hè. Gendringen. Die begint met gen en eindigt met gen. En daar kan je weer wat van maken. Wie heb ik aan de lijn? Ik kan er niks van maken. Ja, ja, ja, ja maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Um, ik doe een gooi, de Veluwe, Hoendelo. Hoendelo. Hoe kom je daarbij? Domweg, zomaar een gok. Domweg, zomaar een gok. Oké. Okay. Je moet eigenlijk beginnen, niet waar? Ja, ja precies. Jo. <laughs> Daar, nee, Hoendelo niet. Gendringen niet. Gendringen niet, nee, Hoendelo niet. Waar wel? Het begint zoals het eindigt. Zo, zo, zo zeg ik het goed, hè? Het ja. begint zoals die eindigt. Wie heb ik aan de lijn? Meneer de Jong. Dag. Dan meneer de Jong. Otterlo. Otterlo. Ja, leuk Oh, oh, hè? Ja. Oh, ene kant, oh, andere kant. Niet ja, goed. Maar. Ik vind ze wel leuk zo. Ja, dat is niet goed. Spijt me. Wat heb je oh. nog meer? Nou, als je gaat zoeken, denk ik, dan kom je naar Nederland. Wie heb ik aan de lijn? Leo. Dag Leo. Al ver en is dit geinig, Alverna, Al verrena, oh, verrena. begint met een A. eindigt ja. met een A. Ja, ja, hij is ook goed. Maar ja. is die goed? Zit je er? Het zijn allemaal plaatsen en ik doel toch echt op plek. Oh, wacht eventjes. Dat is wel belangrijk. Dat is niet goed. Dat is niet goed dus. Oké. Okay. Jo. Dus het is niet de plaats die... Want ja, dat is inderdaad waar. Dat heb je gezegd. Het gaat om de plek die begint zoals die eindigt. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Vallen alle plaatsnamen af. Ondanks het feit dat er toch wel leuke plaatsnamen zijn komen bovendrijven. Wie heb ik aan de lijn? Met Gerry. Dag Gerry. Ik vermoed van het VVV-kantoor. Ja, ja. VVV? Ja. Ja, dat, is, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. Ja, een plek zegt hij. Ja, nee. Uh, dus uh, dat is een plek. Dat is absoluut een plek. Een VVV-kantoor, dat noemen wij een plek. Ja. En het staat genoteerd. Maar, maar ja, het is dus fout. Is niet op een VVV-kantoor. In welke plaats? Ik bedoel, uh, in Ede dan? Ik noem een voorbeeld maar, hoor. Ik bedoel, een uh, plaats en... Ja, nee, nee. Nee, het is geen VVV-kantoor. In Ede? Nee. Neder Oh, nee. <laughs> nee, niet goed. Goed zo, volgende keer beter. <laughs> Dag. Er zijn wel die sluwe luisteraars ja, zo af en toe. Die ja. denken, ik probeer het. Misschien trapt hij erin. Geeft hij meer weg dan hij van plan is. Wie heb ik aan de lijn? Mevrouw Willems uit Groosbeek. mevrouw Willems. Zit hij misschien in een museum? Begint alle twee met een M? oh ja, dat, nou, nou, kijk, nou, dat is... Kijk, kijk, kijk, ja, kijk, Zo moeten we wel denken. Maar het is geen museum. Oh, maar zo moeten we wel denken, zegt hij. Ja, zo moeten we wel ja. ja. oké. Okay, ja. daar Zal ik er maar eens eentje bij geven? Lijkt mij verstandig. Ja, de gemeente begint dwingend voor vreemd blik... Ik zeg dat nog eens. De gemeente begint... Dwingend. Oh, dwingend voor vreemd blik. Ja. Wie heb ik aan de lijn? Ja, ik zit nog... Nou, een plek. Waar uh, de Lange Gang in Groenlo. Hoe zeg je dat? De Lange Gang in Groenlo. De Lange Gang in Groenlo. Ja. Hoe kom je daar naarbij? Nou bij? Nou, dat lijkt me echt zo'n plek voor Willem. Hm. Maar dat heeft toch niet... Oh, gang. GG? Ja. Of zeg ik... Kom je nu pas... g, -A -N -G. Ja, maar dat begint en eindigt dus met uh, hetzelfde. Ja, nou precies. Dat is mooi gedacht. meegenomen. Had je zelf niet aan gedacht, volgens mij? Jawel, daar had ik wel aan gedacht. Oh, oké. Okay. Het lijkt me precies een plek voor Willem. Ja, ja. Nou, nu is, die... is het een kroeg? Ja. Ja, ja zie je het. He, het al. Oh, Willem, ga je weer over de tong. Dat ja, nou, is nooit goed, hè? <laughs> ja, tuurlijk. Ja, ja. Wie heb ik aan de lijn? Ja, die had ze. Die denk ik, bekijk maar. De gemeente Dwi begint ja. dwingend voor vreemd blik. De gemeente begint dwingend voor vreemd blik. Ja, weet je ook. <laughs> je weet het helemaal niet. Eh, zie het? het? Ja. Waarom denk je zie he het? Ja, voor hem. Wie, wie zegt dat? Ja, nee, een mama. Ja, dat, ik hoor hem op de achtergrond, hoor ik hem wat roepen. Wat zeg je nou? Een beetje zie en hebt wat in elkaar gegooid. Dat weet ook niet. Ja. Ben je nog wel een beetje on speaking terms met je, met je man? Ja, maar ik kan helemaal niet verstaan in Oh, gelukkig. Ik versta het ook niet. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, wat zei hij nou? Ik heb Simon een beetje door elkaar gegooid. heeft Simon door elkaar Oh. Hij heeft Simon door elkaar gegooid. Laat het maar niet weten. Hey, Steven. En, als je dat, en, en als je dat door elkaar gooit, wat, wat heeft hij dan door elkaar gegooid? Hé, Ronald. Ronald, kom er nou eens bij jongen. Jongen. Kom eens even bij. Ronald, aan de lijn. An de lijn. Kom op. Ik snap er hierboven. Ja, ik heb, heb Ziewend een beetje door elkaar gegooid en vreemd blik. Ja, en dan komen we een op een plaatje Zuwend uit. Als je een vreemd blik door elkaar gooit, ja. krijg je dan Zewend? Ja, dat weet ik niet. Maar zit de zet van Zewend in vreemd blik dan? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Leuk spelletje, nee. hè? Ja, het is een, een vreemd spel ook. Oh het is fout volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, hè? Ja, ja. het ja, okay. maar om lachen ja, Zo is de. dat. Oké, okay, daar. Ja. De gemeente begint, ik, een blik. Uh, <laughs> ik vind het wel leuk, dat soort dingen. Wie heb ik aan de lijn? Ja, Bergenhoed. Nou, meneer goed. Nou, ik weet het zal nooit, maar... Uh... Nu wel? Nee, nee, oh, niet. nee, nee ik schrok al. Loyal. Het een L en het eindigt. Heel oh, ja. loyal, ja. Loyal, ja, ja. ja maar zal we niet. Nee, nee, dat nee, is niet goed. Nee, nee, nee, het is een plaats... Aan... Ja. Het moet een plek zijn die begint zoals die eindigt. Ah, ja. Dus dat, uh, dat is belangrijk. Zo iets... Ja, dat zou ik doen. Ja. Zoals museum. Dat begint met een M, eindigt met een M, maar dan iets anders. Maar... Het is voornamelijk de plek. Het land van Maas en Waal met Jo Manders. Dag jo, hallo. Het ah, land van Maas en Waal. Land, land en Waal, A-L-A. -A. Oh ja, ja kijk. Ja, leuk. Land van Maas en Waal. Ja, Ik snap maar, dit... het, maar het, is, uh, ja, het is erg groot, hè? Het is geen ja, dat is erg groot, ja. ja. Dus maar een mooi plekje. Ja, prachtig. Ja. Maar je zit niet, want er zit wel weer een slimmerheid achter. <laughs> zit jij in het land van Maas en Waal? Dat is eigenlijk de vraag volgens mij, ja, hoor. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Een donderse man. Ja, ja. ja, het is fout. Zit... Ja? Het is fout. Zit... Ja. Hij zit dus niet in het land van Maas nee? en Waal? Nou, ja. zo hakken we die nee, provincie nee, wel ja. even in kleine stukjes, hoor. Ja, ja, zeker. Dat is dus niet goed. Succes. Oké, okay. ja, dag. Nou, er valt wel één klap het hele land van Maas en Waal eraf. Zo. Zo, slim. Wie heb ik aan de lijn? Oh, die gaat niet doen. Wil je er nog een bij doen eigenlijk, Willem? Er ja, een ik vraag het maar. Even kijken, de plaats waar ik zit. Nou, ja. nee, dat, nee, Nee, de naam van de plek. De naam van de plek is die van een warm opperwezen. De naam van de plek is die van een warm opperwezen? Ja, een warm opperwezen. Dat is de naam van de plek. Mm -hmm. Van een warm Dag. opperwezen. Wie heb ik aan de lijn? Ja, met mevrouw Huisman uit Everde. Nou, mevrouw Huisman uit Everde. Ah, ja. Nou, ik, uh, ik weet toch niet, wat. Ik vind het heel moeilijk. Uh, <laughs> ja, ik ook. <laughs> ik dacht misschien uh, bij de sluis in Evde. Sluis in Nee, dat is niet goed. Nee? Nee, okay. maar helemaal niet. Prima. Dag. Dag. Als Willem zegt helemaal niet, dan heb je ook kans dat het ook echt niet in de buurt zelfs is van Evde. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben Heine Zelfaar. Goedemorgen. Dag. Zit u in het ik zit niet in Doetinchem. Oh, ik dacht de doel van, um, ja, van de... Um, Dwingend? En tien vreemde um, ja. dingen. Laat ik u helpen, ik zit wel in de gemeente, Doetinchem. Zit wel ah, in Doetinchem. mevrouw Rijnenprijs. Ah, jammer. En het ja, heeft volgens mij iets met een zon te maken. Dus iets met een zon te maken. Uh, nee, nee. gooi. Nou, gok maar. Gokken, gokken. Uh, gokken, dat mag eigenlijk. Want, want, zon, Zonoord. Zonder wordt, Prachtig. Hartstikke mis. Mooi bedacht Oké, okay, dag. dag. Oké, okay, dag. Maar toch een belangrijke draai aan het ja. verhaal. Doetigem. Willem zit in de gemeente Doetigem, In de gemeente Doetigem. En dat was doe, dwingend hè? Ja, een vreemde blik is tin. Tin. Engels voor blik. Oh ja, Doetingem. Ja, wie heb ik aan de lijn? Met Leo Veldhuis. Goedemorgen. Dag Leo. Zit Willem in Langerak? Maar hoe kom je daarbij? Ik. Ik denk, gemeente Doetuwe met een lange rak ligt er net iets voor. Ik denk, van die zit vast een lange rak. Ja, zou ik ook hebben ja. gedacht, denk ik. Uh, als je nou even de plek geeft. Vulkanus? Ja. Ja? ja dat is goed. Ja. het is allemaal goed? Ja, dat is echt goed. <lacht> jongen. Jongen, jongen. We <lacht> hebben een paar weken geleden nog langs gereden. Ja. En ik denk, van hé, hey, dat is mooi hier. Ja. Ik ben dus een beetje aan het bekijken. Ik denk, hé, hey, de ijzige terrein. Nou, is leuk om te zien zo. Ja. En ik denk van, van, ja, gemeente Doetinchem. Daar zou Willem wel eens kunnen zitten. Ik, ik denk van, hé, dat ligt er net iets voor. En het enige wat ik daar ken, dat is die, die vulkanus. Ja, ja die, die, die, die... Ja, weet je wat vulkanus is? Nou, het is toch een, een, een ijzergieterij of ja, wat? Ja, nee, maar de naam, de naam is die van een warm, warm opperwezen. Vulkanus is in de mythologie de god van het vuur. Oh, het zal eigenlijk wel, ja. Ik, denk, ik dacht al vulkaan. Ja. Ja, ja, nou. ja. Maar je bent wel mooi in de prijzen gerold, he. Dat is heel leuk. Ja, dat dacht ik ook. Maar hoe het verder in elkaar steekt, daar heb je geen flauw idee van. Geen flauw benoemd. Nee, want ijzergieterij Die realiseer ik inderdaad. mij nu ineens. Dat is een begin met een ei en een eindig met een ei, Dat wel, ja. ja. Ja, dat wel. Nou, was het Theo of Leo? Leo. Leo. Uh, blijf eventjes aan de lijn, want okay. dan noteren we je naam en adres. En dan uh, gaan we uh, een, een, een reiswerkertje naar je toe sturen en een boekje van Willem de Molde zelf. Heel leuk. Ja. al, hartstikke mooi. Frikker ja, oké. Okay. Goed, gefeliciteerd. Dank je, Willem, wat kan je er nog over vertellen? Nou, eh, ik wilde nog vertellen dat in de buurt bejaard water loopt. De oude IJssel. Ja. Dat de plaats waar ik zit, goed bezien, bestaat uit een laken vol met rag. Als ja. je dat door elkaar gooit, krijg je een lange rak. En de plek is een beroep voor water naar een mineraal. Een mineraal is ijzer, een beroep is gieter en weer water is ei. Dus ijzer, gieterij. Vulkaan is 104 jaar oud. En eh, ik ga ze direct een rondleiding krijgen van de heer Groot, waar ik nu bij op kantoor zit. Want die heeft me al het een en ander inmiddels een platte grond laten zien. Ik ben er ooit één keer geweest en het deed me erg denken op een, een of andere manier... Aan wat ik vroeger op school leerde over de industriële revolutie ja. van 1870 nou, nou, en daarom trend. Ik kijk naar een schilderij hier op kantoor. Een uh, vrij symmetrisch ding van uh, een stel gieters. Dus een uh, warme straal, nou ja, warm hete straal ijzer, weet je, een vloeibaar ijzer ja. uit. Hele mooie lichtdonkerwerking uh, licht natuurlijk. Van, uh, ja, van die noeste mannen, inderdaad. Ja, uh, grote machines, ja. robuuste machines. Kan ik me iets weer voorstellen? Nou, ik wens je heel veel plezier in ieder geval, Willem. Uh, dankjewel Peter. En tot volgende week. En tot volgende week. Doen we. En wij gaan zo meteen uh, naar Ilse de Graaf. Ilse de Graaf, Ilse de Lange. Eerst draaien we nog even een stukje muziek.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 Niet of nooit geweest, Agda en de Murk. Tegenover me, Ilse de Lange uit Almelo. En bij Ilse de Lange, daar kan je rustig vragen... wat overkomt jou de laatste tijd? Ja, heel veel, moet ik zeggen. Heel veel, hè? Ja. Ja. Sinds wanneer is dit begonnen? Ja, sinds bekend werd dat ik een, dat ik een plaatscontract had in Amerika. Ja, was het was wel heel erg hectisch allemaal, denk ik. Ja, was dat nou iets waar je al jaren naar gestreefd had? Um, nou ja in het achterhoofd natuurlijk wel. Je, je, ik heb altijd ben wel iemand die echt doelen gaat stellen van nou dit wil ik graag. En, uh, nou wat wilde je graag en wat wil je misschien? Ja, nog? Maar wat wilde wat je wilde graag? Ik graag? Ik wil. Ik had altijd zoiets van ik wil een, een plaat maken. Waarvan ik kan zeggen, dat ben ik echt. Mm -hmm. Want je krijgt natuurlijk in de Love van Tech we wel, uh, wel aanbiedingen van, van verschillende mensen. En uh, nou, Meisje, als je Nederlands gaat zingen, dan maak ik een ster van je. <laughs> <laughs> ik had zoiets van nee, dat doe ik niet aan mee. <laughs> nee, ik had echt zoiets van doe mijn ding en uh, daar blijf ik bij. En als het daarmee kan, dan is het perfect. Maar ik ben niet iemand die wanhopig is om beroemd te worden of zo. Dus ik zal ook niet in één keer wat anders gaan doen, omdat dat dan in één keer populairder zou kunnen zijn. Nee, het... Maar ja, je begint nou toch wel een beetje, we het maar voorzichtig zeggen, aan de roem te ruiken. Dus, nou ja, dus... Nou ja, dat valt ook nog wel mee hoor. Nou, bedoel, het begint in ieder geval toch wel, ja, of niet Natuurlijk, het is een hele verandering ook zeker, want je hoort je nu in één keer op Radio 3... Uh, en, en, en, en je ja, was op televisie? Al Gisteren dat soort dingen. Was ja. Over het overmorgen. Maar ja, ik ben kijk, dat probeert het allemaal gewoon vrij nuchter uit. Ik laat het gewoon op maar afkomen. En ja, eigenlijk wat het is, het is gewoon allemaal hartstikke leuk en ik geniet ervan. En, uh, is dit nou iets waar je, waar je van droomt? Dat je een platencontract krijgt aangeboden door een hele grote platenmaatschappij in de Verenigde Staten. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele zekere mooie bijkomstigheid dat het in Amerika is. Want dat is voor mij natuurlijk veel gunstiger, gezien de muziek Waarom? die ik maak natuurlijk. De muziek die ik maak die is toch uh, af en toe zeer country getint. En uh, ja, uh, waar moet je zijn voor country muziek in Amerika? Ja, maar ja, dat denk ik ook. Nou ja, laten we het maar even over dat country hebben. Mm -hmm. Want uh, ik las ergens dat je beschouwt uh, wat je nu allemaal doet, ook nog eens een keer als een soort kruistocht om te vertellen wat country nou in jouw ogen is. Ja. Want wij denken natuurlijk allemaal oh, dat country een ja. western hè? En dat western ja, dat moeten nee. we dus snel afknippen. Ja, ik. precies. Wel. <laughs> Tenminste, vind ik, hè? dat is mijn persoonlijke mening. Ik, ja, ik vind gewoon, dat in Nederland is het gewoon zo'n probleem dat de mensen liever het imago zien als de muziek. Maar ja, dat is ook logisch, want ja, de media versterkt dat beeld alleen maar door als er eens een keer iets. iets uit wordt gebracht aan, um, ja, noemen ze het ook meteen country, dan mm. uh, is het uh, Saskia en Sasje met Franjes onder armen uh, van heb ik jou daar en met alle respect, want nu moeten mensen me doen waar ze zin hebben, wie ben ik om, uh, mm. weet je wel, maar kijk, dat, dat versterkt dat beeld natuurlijk wat de mensen al hebben, K cowboys, indianen en, uh, ja, en dat is het, weet je wel, ja. maar er wordt niet echt uh, gewoon eerst naar de muziek geluisterd en uh, dat is zo jammer. Ja, Hoe anders komt... is de muziek dan? Leg dan eens uit waarom... Dit... Nou, het is niet alleen maar... Nee, nee, nee, nee, weet je wel? Dat is niet van... Uh, Hupsakee, okay, we zo al... Uh, weet je wel? Dit is zoveel meer dan dat gewoon. En dat, dat trekt mij zo in die muziek. Dat je het zo ontzettend breed kunt, kunt nemen. Je kunt vind je het dan niet oh, verschrikkelijk jammer... Dat het dan toch country heet? Moet je dan niet? Nou, uh, dat vind ik weer niet. Want dan heb ik zoiets van... Dan krijg ik misschien eindelijk een keer de kans... Om te laten zien van... Dit is het ook, weet je wel. Het is niet alleen maar dat, dat beeld wat de mensen al hebben. Het, het is veel meer dan dat. En, en denk ik veel beter dan dat. Ja. Je CD heet William... World of Hurt, <laughs> hè? World of Hurt, ja. Yeah. Dat vind ik wel een beetje een trieste naam eigenlijk. Ja, dat zeggen wel meer mensen. Maar ik moet zeggen, ik ben toch Wereld wel een vrij vrolijk pijn, kind hoor. En, uh, maar ja, ik kies geen... Uh, ik bedoel, ik heb heel, het is heel simpel. Er zit helemaal geen diepe filosofische gedachten achter of zo. Het is gewoon mijn favori favoriete nummer van de plaat. En uh, daarom heb ik die plaat zo genoemd. En is dat een mooi voorbeeld om aan te geven wat jij bestaat, uh, verstaat onder country? Um, ja, wat ik al zei. Ik verwerk heel veel invloeden eronder. Dit is meer een beetje een, een groovy, een soulful... Achtige manier ervan. De, de, ik denk absoluut dat in alle nummers een bodem van country zit. Mm. Maar om dit puur country te noemen, dat denk ik ook niet dat kan. Kijk, ik ben, vind je zo... ben je dan wel een country zanger is eigenlijk? Ja, ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Soms weet ik het zelf niet, want uh, ja, ja, wat ik maak is gewoon muziek. Maar ja, er moet altijd zo nodig een label opgeplakt worden. En ik heb zoiets luister maar gewoon naar die muziek en vertel mij maar wat je ervan vindt. Zullen we dan? Ja, laat het alsjeblieft doen. De titel van de cd, Ilse de Lange uit Almelo. Je, je hoort het voornamelijk denk ik aan je stem... wat een beetje country-achtig aandoet. Yeah. Hè? Die, die, dat een beetje wat erin zit. Yeah. Yeah. Dat vind ik aan, lekker zingen. Ja, dat ga, komt gewoon uit. <laughs> ik kan het doen, ja. Weet je wat zo raar lijkt? Uh, Als je dan naar de Verenigde Staten gaat... daar, nemen, daar, daar word je uitgenodigd om een, een plaat op te nemen. nou Als er nou één plek is in Amerika... waar ze omkomen in de opkomende artiesten... Ja, die heel is, goed is, country ja, kunnen, ja, dan kunnen dan zingen. Het is het wel national, ja. Ja. <laughs> Ja, maar, waar, waar, waar, wat is dan toch de reden dat iedereen zoiets heeft, inclusief jezelf? Dit wordt het. Ja, ik, ja het is natuurlijk wel vrij apart dat uh, uh, zo'n Nederlandse meid een southern accent heeft. En die muziek maakt wat daar vandaan komt. Een accent southern accent <laughs> ja, <dat> heeft. southern accent heeft. Dat is wel grappig, ja. <laughs> en uh, ja, dat is natuurlijk al iets ja, voor hun. En wat alweer een beetje uniek is en waar ze dan weer iets in zien. Natuurlijk zit daar een gedachte achter van... Wij kunnen dan meer ex-breken in Europa. Weet je wel? Ja. Dat, het zit ongetwijfeld achter. Ja. Maar het is natuurlijk voor mij een kans. Uh, yeah, once in a lifetime. Had je echt het, ze hebben je gewoon benaderd. En ze kwamen bijna gelijk aan met de mededeling. van Dit willen we met je doen. Of, uh... Nee, ja, Het is eigenlijk een beetje geleidelijk gegaan. De eerste contacten. Weet uh, je eigenlijk pas naar de, naar de hand. Dus vier jaar geleden is dat gebeurd. Tijdens de Nederlandse Country Music Awards gala. Zong ik een liedje. En toen zat er iemand in de zaal van, van Warner Nashville dan. Heb ik helemaal niet ontmoet die avond. Dus ik had ook geen idee, weet je wel. Dat het... Achteraf bleek dat het dus een ontzettend belangrijk avond uh, geweest te zijn. Ik heb toen uh, wel iemand ontmoet van de, Nederland van de, van de Nederlandse platenmaatschappij. Uh, Menno Timmerman. En die is, maar ik kan te vertellen, twee jaar geleden voor Warner gaan werken. Hm. En die heeft altijd contact met mij gehouden. Altijd proberen mij ergens uh, tussen te schuiven. Nou, dat is bij zijn vorige maatschappij eigenlijk... Uh, niet, niet echt goed gelukt, mensen waren wel enthousiast, deden vervolgens niks eigenlijk. En bij Warner uh, werd er wat, wat meer uh, aandacht aan besteed. En uh, um, ja, Zo is het balletje zeg maar gerold, toen maakte hij de connectie met Nashville. Er eerst een gezamenlijke deal komen, waarin Nederland en Amerika um, allebei de helft zouden investeren en noem maar op. En toen hoorden ze in Amerika en toen zeiden ze, kom maar op, we betalen de hele handel. Nou, nou, soms niet helemaal, want uh, ik zou bijna helemaal geen deal hebben gehad, want er kwam in een andere directeur in, de, uh, in Nederland bij Warner, en die zag het dus helemaal niet zitten, hè, weet je wel, het hele budget. Nou, één zo'n meisje, en dan ook nog met, met die muziek, nou, dat was wel heel erg tricky, weet je En hij kwam ook natuurlijk net, uh, hij kwam daar net binnen, dus uh, zou hij in de eerste week al die beslissing moeten hebben genomen, nou, dat, dat ik bedoel, dat is uh, begrijpelijk dat hij dan zegt van, ho, oh, oh, ho, nee, nee. Dus toen was het zo van, nou, of we je in Amerika of niet, weet je wel. Dus uh, dat moest allemaal gevraagd worden en uh, het was oké. Okay, ja. En dan krijg je ook nog de vrijheid, je mag zelf je liedjes kiezen. Zei het, hoewel, ik heb begrepen dat ze nou toch willen dat er iets verandert. Hè? Voordat de cd wordt uitgebracht de, in de Verenigde Staten. Ja, er komt uh, een, een uh, ja, zeg maar semi-andere cd. Uh, er zal, zal er iets van vier, vijf andere stukken opkomen. Ik heb zoiets, nou, dat is prima. maar ik zoek ze wel zelf uit. Ja, wat is er dan anders aan? Ja, dat weet de ik, ik dus nog niet. Want ik heb ze nog niet uitgekozen. Maar ik ben dus... Ik, ik denk Waarom dus, moeten ze niet veranderd zijn voor Amerika? Nou, dan hebben ze het over more radio-minded tracks. En dan staan mijn teen al krom in de schoenen. En dan denk ik van, oh nee, hè, dan gaan we weer. Ja, wat maar, uh, wel commercieel? Dat, dat bedoelen ze ja, eigenlijk. Ja, dat, dat is het, ja. maar dan, Kijk, zolang ik mijn nummer zelf kan bepalen... dan vind ik alles prima. Maar zo niet, dan zullen ze een hele moeilijke kamer krijgen. Dat weet ik zeker, ja. Maar er is toch ook wel moed voor nodig? Dan laten we het dan maar zo zeggen. Om de kans die je nu geboden krijgt. Om die door een vorm van koppigheid naar je ja. neer te leggen. Ja, pech. Maar dan heb je wel integriteit, <laughs> weet je wel. Dan, dan, dan sta je voor wie je bent. En dan laat je daar gewoon... Ja, doe je daar geen concessies aan. En als je dan zachtjes in de spiegel kijkt. Dan denk je van ja, ik ben gewoon wie ik ben. En dit is wat ik doe. En dan denk je niet van nou ja, ik laat me maar vertellen wat ik moet doen. Want anders ben ik niet succesvol. Nee, nou ja, pech. Nee. <laughs> maar je begint er nou wel aan te ruiken, hè? Ja, het is hartstikke het wordt, leuk. het wordt steeds vervelender om onder ogen te zien... dat het misschien wel eens een keer niet doorgaat... allemaal wat je moet wordt Ja, nou ja dat is dan zo. En Natuurlijk, dat zou heel echt jammer zijn. Ja. Maar ik moet zeggen, tot op heden heb ik alles op uh, uh, ja, mijn eigen manier... dan uh, kunnen doen, ja. mogen doen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En uh, Ja, het heeft me toch al hier gebracht... Ja, wat doe je nu allemaal? Want het is, het is, het is een exerketel nu ineens, Ja, hè? het is heel druk, ja. Uh, uh, veel interviews geven, fotosessies voor allerlei uh, bladen en... Um ja, radio en tv en... Uh, handtekeningen zetten. oh van alles. die ja? <laughs> Niet geloven. Ja, we zijn de, uh, uh, gisteren begonnen om... Uh, ja, heeft allemaal van die chique bena In-stores te doen. Uh, Wat gewoon is een in-store? In-store in in in is... Uh, Dat is een inwinkel. Gewoon uh, ja, in de winkel uh, een paar liedjes spelen... en dan de handtekeningen uitdelen. En ik moet zeggen, hartstikke leuk hoor. Gisteren hebben we het gedaan... En, uh, bij mijn omgeving, en NGW... Ja, daar kennen ze uh, je ja, natuurlijk. Ja, dus dat is echt... Uh, ja, echt heel veel aandacht aan. Maar dat als je nu hier in Arnhem zou zitten? Ik weet niet. Ja, dat is een vraag. Want ik moet vandaag dus naar Tilburg en Den Bosch. Ja. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de Taren uh, zal zijn. Want... Uh, uh, ik heb wel uh, zeg maar zo'n lijstje gezien van waar mijn plaat overal verkoopt. En uh, ja, het zou best kunnen zijn dat iedereen in maar alleen maar koopt. Weet je wel? Maar dat is dus niet zo, gelukkig. Het wordt best wel eigenlijk uh, vrij verspreid over het land. Ja. Toch wel redelijk. Uh, ja. en je gaat ook afverkoop. nog zelfs een tour maken door, je noemde het net al even, echt, echt uh, goede uh, concerten geven. Ja, in Paradiso, Clubtour, ja. En, uh... De eerste is 4 oktober, Paradieso. Grote zaal onder die mooie ramen. Geweldig, ja, daar kan ik niet wachten gewoon. Dat vind ik te gek. Je moet wel vol zitten, hè? Ja. Uh, uh, yeah. Maak je je daar wel zorgen over of niet? Nee, dat denk ik nog niet bijna. Ik heb iets van, uh, nee, maakt me niet uit wie er komt. Ik ga ervoor gewoon. Ja, oh. alleen al dat ik daar mag staan. Dat vind ik zo tegek. Ja, en ik hoop natuurlijk, natuurlijk hoop ik dat, dat, dat het helemaal uitverkocht is of dat het vol, lekker vol is. En, uh, maar ja, dat, dat weet je toch niet. En dan nee. ben je dat maar dat, dat is het voordeel van een grote pratermaatschappij in dit geval, dat die zullen een hoop stampij maken. Oh ja, dat zullen ze vast doen. Ja, dat is inderdaad ja. een voordeel. Daar hebben ze dan weer uh, speciale budgetten voor en zo. Ja. <laughs> nou, iedereen weet ook dat, dat, je, dat je in een schoenenwinkel staat, hè? Oh, niet meer. Hè? Nee? Nee, je hebt die, dat besluit nu genomen? Ja, en uh, ja, ik was er zo ziek van dat elke keer die schoenenwinkel het aan... Dan ja, kan je donderop zeggen dat dat gebeurt. Ja, dat je weet ik. je nog heel ik. lang achtervolgen? Ja, ik weet het. En het ja. slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het nee. heeft natuurlijk helemaal totaal niks nul met mijn muziek nee. te maken. Maar het feit dat je gestopt bent wil zeggen van... Ik ben nou dat een andere... ik geen tijd meer heb. <laughs> Precies, dat bedoel ik. Ik ga nu iets anders doen. Ik ga nu echt professioneel met muziek. Nou, ik ga van. nu iets anders doen. Dit is wat ik altijd al heb gedaan. Uh, dus uh, ja, de schoenen, dat was gewoon... Uh, ik moet gewoon geld hebben dus naar uh, is heel simpel. En geen andere reden erbij. Kijk, ze wil het dan echt zo neerzetten van... nou, dat is een zingere schoenenverkoop. <laughs> nou, zo is het dus even niet, hè? Ik bedoel... Eh, ik zou niet durven. Ja, maar ja, zo wat het dan uh, zo sprookjesachtig... Uh, ja, want het is dan weer heel interessant om te vertellen. Nou, ik vind het helemaal niks, hoor. Nee, het enige wat wel sprookjesachtig is, denk ik... dat uh, wat jou overkomt, een heleboel van jouw leeftijd... die dromen daarvan. Ja, ik bedoel, Ontdekt ik ook. Worden, Amerika. Ja. ja, tuurlijk. Ja. Absoluut, dat, uh, en de laatste, die dat zal we ontgaan wel kennen hoor. Ik ben man, natuurlijk dronk daarvan. Hartstikke mooi. We gaan nog een, één nummer van je luisteren, wat, wat wordt het? Ik geloof uh, Flying Solo. Nou, dan gaan we dat doen. Ik ja. wens je heel veel succes. Heel bedankt. Het zal wel lukken. <laughs> Dank je wel. Cross <laughs> the to a foreign land to the sky just like I planned. Left my old life behind there in the ice and snow Followed the rainbow to Mexico Summer this side of lucky just shy of going down There's a pilot with her wings on fire And she doesn't even know that she's got magic on her mind Cause she's flying solo for them First time flying so low, like an angel in the night, flying so low, across the great divide. I've been down so low, now I'm up so on so Dat is de stem van de zeer veelbelovende Ilse de Lange uit Almelo. Het weer voor Gelderland met Jan versteegt. Dan gebeurt me dat net als gisteren weer, Jan. Dan hebben we het ja. eigenlijk gaan we het eigenlijk hebben over slecht weer. En op het moment dat we jou aan de lijn krijgen, dan gaat hier de schijnen. zon schijnen. En, en dat, Ik heb de indruk dat het ja. toch niet een realistisch beeld is van wat ons uh, op dit moment nee. overkomt en te wachten staat. Maar het is eigenlijk toch wel een feest, Peter... ...dat ik iedere dag in de gelegenheid ben... uitzondering natuurlijk van de dagen dat ik er niet ben... ...om het weer in Gelderland te mogen presenteren... ...en dat natuurlijk begeleid door een groot waarnemersnet. Want het is iedere dag, in deze zomer althans toch wel raakt ...dat er zeer grote verschillen zijn... ...tussen de diverse gebieden in de provincie... ...als je alleen al eens kijkt naar de hoeveelheid neerslag... ...in de afgelopen 24 uur... ...in Woudenberg bijvoorbeeld 35 mm... ...in Apeldoorn 21, Barneveld 20... ...en in Doornspijk vanaf gisteravond tot vanochtend, tot zojuist 19 mm. En André Jansen, de waarnemer, die sprak... van vooral vanochtend zware regenbuien... en verscheidene bliksemontladingen ook in, de, in Doornspijk. Terwijl er in Silvolde nauwelijks iets gebeurd is... want er is maar 17 millimeter vanaf gisteravond gevallen. En het totaal daar is nog maar 37 in deze juli maand. En ik had de waarnemer uit Tiel zojuist aan de lijn, Gerard Heijster... daar is nog maar 27 mm gevallen over de 30 dagen in juli. En als je dan kijkt dat er in, hon, in speet 140 mm naar beneden is gekomen... dan zijn dat toch wel zeer spectaculaire situaties. Ja, maar, maar je natuurlijk... realiseert je wel dat jij en je waarnemers... Uh, een van de weinigen zijn, of uh, een kleine groep zijn... gaan Gelderlanders, die dit weer leuk vinden, hè? Ja, maar daar hebben we het er niet over. <laughs> niet dat het, nee, want die meen ik, deel ik volledig. Maar het ja. gaat natuurlijk om het, het, het, het betrokken zijn bij de weersituaties. Ja. En we leven nu eenmaal gezamenlijk, want daar hoor ik ook toe, daar hoor jij toe, alle luisteraars, in een slechte zomer. Die conclusie kunnen we natuurlijk wel trekken. Maar juist in zo'n situatie doen zich natuurlijk veel interessante uh, uh, ontwikkelingen voor. Soms meer dan in zo'n zomer als 1995, ja. wanneer je elke dag met die staalblauwe luchten wordt geconfronteerd. En de hitte die niet om uithouden is dat iedereen binnen moet blijven vanwege temperaturen van 35 graden. Dan zijn alleen die kwikstanden zijn interessant. Maar nu zie je dat in een provincie als Gelderland. zulke ontzettend grote verschillen kunnen voorkomen. dat je op sommige plaatsen. een verschil hebt over 30 dagen van meer dan 100 mm. Ja, dat, ja, dat, dat is toch wel sensationeel. Ja, dat, dat is, is, is zeker waar. uitzonderlijk. Ja. Maar goed, de buienactiviteit is op dit moment het grootst. in het oosten van Gelderland. in de omgeving van en Berg, dus in Mondvaland. En ook in de achterhoek. richting Ruurlo en Borculo. daar viel zojuist wat neerslag. En naar het westen en het zuiden. toe is de neerslagactiviteit wat minder groot. Dat heeft te maken met een. ...een wat uitgebreider neerslagcomplex... ...dat boven het noorden en het oosten van het land aanwezig is... ...en heeft ook dat nog weer te maken met die uh, nou, inmiddels al bekende depressie boven Scandinavië. Vanmiddag moeten we nog rekening houden met enkele buien... ...misschien nog wel vergezeld van een enkele onweersklap. De temperatuur was zojuist opgelopen naar zo'n 16 tot 17 graden. Mocht het zonnetje vanmiddag doorbreken, bij jou was dat dus zojuist het geval... ...dan kan het kwik, net als gisteren nog, opjacht naar de warme grens van 20 graden. Die werd toen in Silvolde overschreden, 20,4, dat zou dus vanmiddag ook nog kunnen... Maar als er buien vallen, dan is het niet veel warmer dan zo'n 16, 17 graden. Nou, wat betreft het weekende, dan zit er toch wel een kleine verbetering in het vat. En ik zeg met nadruk klein, omdat de uitlopen van hoge druk die het werk moet verrichten, niet sterk is en de depressie boven Scandinavië maar heel langzaam wegschuift. En in dat soort situaties heb je natuurlijk toch nog wel een onstabiele atmosfeer, zodat we er rekening mee moeten houden dat we vooral zaterdag nog worden blootgesteld aan een aantal buien. En dat vooral, denk ik, in de Achterhoek, in de oostelijke delen van de provincie. En de temperatuur is dan al wel Iets hoger dan vandaag. Gemiddeld genomen wordt het zo'n graad of 20 tot 21. En morgen staat er een matige wind uit zuidwestelijke richting. Niet meer zo'n sterke wind als vandaag. Want er kan langs de Randmeren vanmiddag nog een vrij krachtige wind staan. Windkracht 5. En ik moet er ook nog bij zeggen dat tijdens de buien ook nog windstoten kunnen optreden. Dat kan hinderlijk zijn voor de watersporters. Nog even naar zondag kijken. Want dan ligt die uitloper zo'n beetje over ons heen. Niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. Periode met zon. Waarschijnlijk op veel plaatsen droog. Nou, dat is al heel wat natuurlijk bij de start van augustus. En temperatuur zo om en bij de 20 graden, maar die uitlopen van hoge druk is niet de oevertuur, is geen begin... van een zomerse periode, zoals dat vorig jaar... wel gebeurde, want toen kregen we... vanaf 5 augustus te maken... met een warme tot zeer warme situatie... uitmondend in een officiële hittegolf. Maar daar zijn op dit moment nog... geen aanwijzingen voor. Maar ja, niet iedereen... zit te wachten op de hittegolf natuurlijk. Maar met excuses dat ik even zo enthousiast uh, reageerde net... op het feit van die waarnemers... en, en dergelijke, want het zijn natuurlijk de onvolprezen... waarnemers, Absoluut. Peter, die, die, die oh, nee. dit... Uh, compliment wel degelijk verdienen. Want als zij niet waarnemen, kan ik natuurlijk niet vertellen dat er in Tiel maar 27 mm is gevallen. <laughs> nee, je kan niet allemaal langslopen. Zou ik je in ieder geval niet willen aanraden? De barometerstand, Jan? Uh, even kijken, die staat op 1011 millibar. Dat is gelijk aan 757 mm kwikdruk. En de luchtvochtigheden waren zojuist verschillend. In Ede was die 78%. In Borculo was die 87%. Woudenberg 94%. En in Sebroek 88%. En Doornspijk had een luchtvochtigheid van 94%. Nog even kijken, in Sjilvoldoever 79% was die daar. Okay, morgen om 10 over tien spreken we elkaar weer... Uh... Doe me. Tot morgen. Tot, tot morgen. Snel even vooruitkeken en meepraten kunt u. een Leuk onderwerp, denk ik, tussen half twee en twee. Nou, u kent het verhaal, hè? Frank en Ronald de Boer mogen niet weg bij Ajax. Ze worden vastgehouden eigenlijk uh, tot het uh, contract afloop in 2004. Vindt u dat terecht of bent u van mening dat ze best weg hadden gemogen naar Barcelona... waar ze maar liefst vijf keer zoveel kunnen verdienen? Uw mening erover tussen half twee en twee uur. En om twee uur Henk Mouwen achter de microfoon van Studio Gelderland. Henk, wat gaat er gebeuren? We gaan kaarten weggeven voor het uh, toernooi aanstaande maandag in Gelderdoom. We spelen twee keer het spaarspel om half drie en om half vier. Vier. Uh, ik ga praten met Jan van der Heijden over de Gay Games... die aanstaande zaterdag, dus morgen, beginnen in Amsterdam. Uh, we hebben de uitgaanstips. Uh, ik speel het spel over de Tour de France met Dick van der Veen. En uh, we hebben de aflevering van Zomertijd met Wiebke Nauta. Is dit snel of niet? Het is behoorlijk snel, ja. Het is bijna iets te snel. Want ik wou nog eventjes... Dick van der Veen, uh, onze man in de Tour... die klonk vanmorgen zelfs een beetje aangeslagen door het genoeg. Wat ik ja, de genoeg. Ja, dat, dat die TVM-ploeg geluid is. Dat... Ja, maar sowieso, de Tour is, is anders... Ja, ook als je dat, voor dat, verslag even denkt. Dat je. kun je wel zeggen, ja. ja dat het is, heeft ook met sfeer te maken. Maar goed, de oplossing van het kwijt: effectief tegen de lat. Twaalf letters moet het antwoord zijn. Het antwoord is doeltreffend. Tegen de lat is tegen het doel zelf. En effectief is doeltreffend. René van der Kolk was verantwoordelijk voor de techniek van deze uitzending. Wiepke Nauta, die deed hand- en spandiensten, zoals dus het zo mooi heet. Mijn naam is Peter van der Daarnoud, eindredactie en presentatie. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. Prettige dag. Zeker, wel nu naar huis. Maar we zijn toch thuis? Uh, dan wil ik nu op vakantie. Oké, okay, we gaan op vakantie. Wat nemen we mee? Uh, Nou, In ieder geval veel geld. Oh, ja. en dat kan dan weer niet, want dat hebben ze natuurlijk weer niet op voorraad. Oh. En dat geeft me dan een uitstekende reden voor paniek. Oh, ja, paniek! Ik ben eigenlijk ook in paniek. Geen paniek. GWK heeft altijd buitenlands geld in voorraad. Relaxed op vakantie met GWK. U ziet op uw bankafschrift een lichtpuntje. Dat komt mooi uit, denkt u, eindelijk een nieuwe bank in de kamer. Dus stapt u opgewekt naar de Montel-opruiming van... Voordelige banken, extra voordelige banken, kortingbanken... Alleen Montel banken. heeft in de opruiming zoveel banken van Montel. Uit de collectiebanken, meeneembanken, ongelooflijk... En alleen bij Montel profiteer je van de opruiming van Montel. Is de gek banken, mazzelbanken? Tot morgen met nog meer opruimingsbanken van... Montel, waar zit je? Montel, ook op de woonboulevards Apeldoorn en Eierkamp te Zutphen. Wat eten we vandaag? Vandaag echte kippensoep. Die maak ik met vermicelli, gehakte peterselie en natuurlijk struikkrachtbouillon kipfilet uit de glazen pot. Tja, bij mij moet het vers zijn. En krachtig. Het is struik, het is struik, het is struik wat ik gebruik. WK, vergeet het WK. De wereldtop speelt in de Dome. Da Silva, Emilio. Wereldvoetbal van Chelsea, de Flamingo, Flamingo de Atletico Madrid en Vitesse. En het Gelderland Tournament 1998 op 4 en 5 augustus. Tournament. Kaarten vanaf 35 gulden nu Twee. bij Ticketbox. Kom snel voor de. <klaar> U luistert naar Radio Gelderland. 12 uur NOS Radio Nieuws.